Dankjewel. En wellicht komen er nog andere mensen bij. Je weet het maar nooit. Uh, zeg gerust, gerust in het chat wat je uh, allemaal op je hart hebt. En uh, nou ja, goed. Uh, ja, Ik zal eerst even de, de standaard dingetjes doen. Uh, sowieso uh, geven we weer Egil dus weg. Dus uh, ja. Als zo meteen uh, het rat verschijnt, dan kun je uitroepteken Ron Paul in het chat uh, typen. Uh, moet je wel uh, op Twitch zitten. En ja, dan maak je kans op Egil. Dus Vorige week heeft... Uh, Anne Elisabeth het gewonnen, nou gefeliciteerd, je hebt als het goed is je e-huldes ontvangen. Uh, maar deze week worden het tien 10 e Want alles is weer omhoog gegaan, ik neem aan de e-hulde ook. Nou uh, well, Josje zit net uh, in de hap. In ja. Oké. Het, okay, het is wel niet omhoog zijn gegaan, het is mij niet opgevallen. Okay. Um, we stonden boven de 20 cent eurocent per ah, okay. e -hulde. Dus uh, het ja. is... Je hebt heel veel munten. dus is misschien wel leuk om even nu te zeggen, want dat is toch een opmerking die ik wilde maken. Bijvoorbeeld Litecoin is door de verhoging van Bitcoin, is de prijs van Litecoin in Bitcoin nu echt rond een all time low. Okay. En het kan natuurlijk altijd nog lager, dat is zo, maar het is wel iets, je krijgt nu voor één Bitcoin, krijg je 500 Litecoins. Oké. Okay. En uh, ja, maar gebeurt er nog wat op Litecoin? Nou ja, er zijn af en toe van die coins zoals Dash of zo, die, uh, die uh, ooit in sur Cycle heel heftig meedraaiden en nou helemaal vergeten zijn. Ja, maar, ja ik hou het even op Litecoin, wat ik wilde, want ik kan over Dash ook wel wat zeggen. Maar Dash heeft masternodes, en daarom hebben heel veel munten heel lang niet gecirculeerd, omdat mensen daar gewoon een masternode mee aan het draaien waren. En als ze dan op een gegeven moment denken: Goh, ik uh, ga die masternode een keer te uh, gelden maken en ik verkoop het nou gewoon, want ik ga er iets anders mee doen. Is die markt, die illiquide. Nou ja, dan komen er dus ineens een, een stapel van duizend. Komt er op de markt per masternode. Um, en dat, dat drukt dan de prijs. En da daarmee wil ik dus alleen maar zeggen. Kijk nou eens hoe weinig mensen dat er dus met, echt met crypto bezig zijn. Die dat in de gaten hebben. Want 84 miljoen litecoins zijn er maximaal. Net zoals dat er 81, even 21 miljoen uh, bitcoins zijn. Maar die staan dus op 60 euro per stuk. En dat denk ik ja. Als we nou als mensheid wat als alternatief willen gaan doen. Hoe kan het dan dat, dat, dat we dat met z'n allen toelaten? Ik heb er vandaag dus weer een tientallen gekocht Litecoins. Want ik denk bij mezelf, het moet toch weer een keer omhoog gaan. Ja. Maar Benjamin Cohen zegt dat het, dat het alleen maar verder gaat dalen, die, de altcoins. Ten ja. yeah, right. dat de... Om, omdat er dus maar ook amper mensen zijn die erin meespelen snap je En, en dat zie je daaraan Hoe kan, dit, dit is alleen maar mogelijk als er misschien over heel de wereld 100.000 man zoals ik zijn en dan zijn het er volgens mij nog veel snap je Ja, maar wat, wat volgens hem het geval is dat mensen zijn steeds veiliger naar een veiliger richting aan het gaan dat betekent dat ze die altcoins omzetten in bitcoin en op een oh. gegeven moment gaan bitcoins worden omgezet in, uh, nou ja, in de, uh, aandelen of obligaties of zo. Uh, de, die oh. hoge rente op, op staatsveilige obligaties. Die trekt langzamerhand overal ja. kapitaal uit alle risicohoeken weg. En dan is de altcoins toch wat risicovoller dan, de bit, dan bitcoin. Nee, maar dat is dus helemaal waar. En dat is ook dus, daar profiteer ik nu van. Want ik koop de goedkoopste litecoins die ik ooit heb, heb betaald. Zijn er maar in overvloed beschikbaar dat ik denk nou... Kan maar stekken, want er lijkt geen einde aan te komen. Nee. Um, maar dat zijn dus niet de spelers die uiteindelijk die eerste roep van Satoshi hebben gehoord. Die zegt van we moeten een alternatief betaalsysteem naast de dollar hebben, volgens de gewone mens. Zodat we onszelf kunnen verenigen en niet zo afhankelijk zijn van wat de overheid ons te bieden heeft aan uh, geldoplossingen. Nou en, en, en dat is dus totaal, ook met die ETF die er nou deze week uh, zo speelt. Dat zijn al die mensen uit het oog verloren. Is mijn betoog. Uh -huh, okay. nou, en die, hebben, die, die denken. ja Als wij met z'n allen ons uh, paspoort laten zien. Dan kunnen pensioenfondsen miljarden erin smijten. En dan uh, heb, ik, heb ik winst in dollars. En ondertussen hmm. stort heel die uh, samenleving in elkaar. Want iedereen wordt volledig afhankelijk gemaakt. Tot het niveau dat je. Stond het stond er nou van de week weer voor absurde regels. Vorige week hadden we een tuin in de. Die niet op het balkon mogen of zoiets. Of <laughs> er is elke week wat. Maar. En ze nemen het allemaal voor lief en blijven maar doorgaan. Terwijl dat het dus. Ja, ik zit er met, met verbazing naar te kijken. Ja, en daarom zometeen, uh, dus uh, heel de nou, week... kan volgens mij nog een heel stuk erger worden. Ja, we hebben zometeen nog meer gekke berichten als dat. Dus. Uh, maak je borst maar nat? Ik, ja. en het was dat de, dat de Centrale Bank van Zweden een beeld out nodig heeft oh jongens. Ik wel, hé, wacht even, centrale bankenbeelhoud. Dat was er altijd andersom. Oh, die gaan we zo meteen ook even noemen dan. Uh, ja. maar we je hebben ook de kroon of niet in Zweden. Want er is één van de drie. Ja, ja. Finland heeft de euro, dacht ik. Maar Zweden de heeft nog. een kroon, ja. ja. Maar uh, we hebben eerst nog even wat uh, berichtjes. Uh, goud, uh, olie, uh, bitcoin en uh, de DXY en ook nog de LP-agenda. Laten <coughs> we met de DXY beginnen. Want die is... Uh, ja, die krabbelt weer omhoog. Hij heeft, nou, volgens mij meer dan een jaar of geleden of zo, dan stond hij al op, uh, op een hoog punt. Dat was 111 uh, punten. Nu zie je hij ja, naar een dalletje gegaan en nou krabbelt hij weer omhoog al een enige tijd. Hij staat nu op 106.65. Meestal is dat slecht nieuws voor uh, de assets. Dus je ziet er inderdaad ook uh, alle ja, Dow Transports. Die, uh, die was al flink aan het crashen. Um, ook andere aandelenmarkten, SP en noem maar op. Daar denken analisten ook al van: jongens, daar gaat weer een beermarkt komen. Maar uh, Bitcoin, die normaal altijd meeging, die doet iets heel anders. Die is uh, de laatste paar dagen flink uh, gestegen. Die zat zelfs op 135 op een gegeven moment. Nu zat hij op en Sorry. <laughs> die stond op 35.000. Uh, hij staat nu op 34.000. Uh, nou, dat is 34.000 gewoon. Ja, nog wat eurotjes, dollartjes. Ja, wat is er gebeurd, uh, Peter? Ja, er was een, uh, eerst een gerucht dat, uh, <coughs> dat uh, ETF eraan zat te komen. Mm -hmm. En uh, dat werd toen weer teruggetrokken, maar toen kwam er weer een. Uh, was er uh, een tikker verschenen van BlackRock? Die, uh, die, uh, toen dacht men, nou, oh, dat zit, zit er toch wel aan te komen, eerdaags? Ik Ga er nou maar vast in. Dat ik denk, die had dat wat gezegd, geloof ik. Hè? Ja, die had ook gezegd dat. Dat uh, Bitcoin een veilige haven was. Het is wel uh, raar dat het... Hij, hij had eerst gezegd dat het uh, een jaar geleden... Dat het, dat het vreselijk uh, bar was. En nu is het opeens een veilige haven. Hmm. Pieter Schiff ja, is nog, nog niet om over. Weet. Dus dat, uh... <laughs> dat... zal ook wel niet gebeuren. Zullen we nog even kijken naar het goud? Nu we toch Pieter Schiff genoemd hebben. Je staat op... Uh, 1997.40... Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk uh, met, zo met de dollar ten opzichte van de euro, tenminste die zo sterk is, is het eigenlijk een enorm bedrag. Hij zit dus uh, 100, 100 onder een all-time high dollar. Maar die dollar is best wel sterk, dus in euro's is het helemaal hoog. Uh, uh. <coughs> Even kijken, Normaal nee, is nee. het zo, als die dollar sterker wordt, dan trekt die, die rente, die trekt alles uit het goud. Uh. Uh, uh, uh. En ik heb uh. ook al het idee, ik zei er... Zij iemand laatst tegen waar die, uh, die zei: van, lijkt wel of als steeds als goud bij de 2000 komt, komt dat die crypto's opeens heel erg omhoog vliegen. Van, uh, Don't look over here, look over there. Ja, ja, ja, ja, ja. Een soort afleidingsmanoeuvre. Heb ja, je een beetje gekregen dat er nou een aparte prijs voor goud is in China ja. die hoger ligt? Ja. Dan, uh, de, omdat het heel moeilijk is om te, goud te importeren, schijnt, zeggen ze. Ja, je zou zeggen dat is een hele goede arbitragemogelijkheid dan. Dan ga je gewoon goedkoop kopen in het uh, Westen en uh, duur verkopen in Shanghai. Maar er zal allerlei, allerlei problemen mee zijn. Ook ja. omdat je misschien, dan kan je duur verkopen in Shanghai, maar dan krijg je er waarschijnlijk yuan's voor. En die yuan's die zitten weer onder de capital controls. Dus die kan je dan, uh, die kan je dan waarschijnlijk, uh, dat doet een beetje aan. Uh, aan die beurs denken, hoe heet het ook weer uh, Mount Gox, dat was op een gegeven moment ook, was daar de Bitcoin prijs hoger. <laughs> Omdat je, je je dollars er niet uit kon trekken als je ze als ja. kocht. Uh. Ja. Mm -hmm. ja, dat klopt. Volgens mij is het 50.000 dollar of zoiets, hè, waar je mee mag nemen aan yuan waarde mm -hmm. naar het buitenland. Ja, ik weet niet precies, uh, maar je, je kon dat vroeger, werd daar wel gesmurfd, zeg maar. Dan werd er... Uh, maar dat is dus... Ongeveer precies 1 kilo goud zit ik aan te bedenken. Maar dat in net, is 1 kilo goud? 50. Oh, hm. ja. hm. Maar nu is het meer inmiddels. Hè? Ja, want, want het is nu 60.000 euro hm. is een kilo goud, toch? Ja, nou, ik weet het exacte nummer niet, maar het was ja. altijd eronder. Maar het is sinds de tijd. Maar is het dan de Yuan is er acht keer zo hoog, dus dat is dan, dat is dan de 240.000 of zo is, de, is dan de Yuan prijs, zou je zeggen, per kilo. Hm. Nou, in ieder geval de olie die is uh, 83,53 uh, dollar dat is ook vat. verbazingwekkend vind ik dat hij dat die zo, zo zacht blijft ondanks dat het midden oosten ja, brand staat uh. stel je nou eens voor dat er dus uh, olie continu wordt bijgemaakt ook door het proces van de aarde die gewoon olie produceert in plaats van dat je de velden leegpompt hm. ja maar ja dit is 20% van de productie komt hoe dan ook uit dat gebied zetten waar, als Iran inderdaad uh, zegt van niemand komt meer door de straat van Hormuz. dat is uh, 20% van de olieproductie op Eesberg, ja, Wat toch ja, wel, ja, uh, ja uh, maakt niet uit hoe het aangemaakt wordt. Misschien is het al of dat automatisch aangemaakt wordt. En uh, ik weet niet hoor of ik dat uh, hoe ik dat moet geloven. Ik heb daar nooit. Uh, je, je zou toch zeggen: olie is een koolwaterstofketen. Mm -hmm. En uh, ja, de logische plaats waar koolwaterstofketens vandaan komen is van planten. Dus je zou je zeggen, inderdaad, planten zetten zonne-energie om in koolwaterstofketens. En, en ja dat die onderdrukt dan olie worden, verbaast me. zou me niet verbazen. Waar zouden we anders die, die koolwaterstofketens vandaan moeten komen? Zijn er geen dode dino's dan? <laughs> ja, die dino's, dat, dat vind ik altijd een beetje onwaarschijnlijk. Want uh, <laughs> ja, het, zijn, het moeten vooral planten zijn, want die doen fotosynthese. En die maken ja. van uh, CO2 uit de lucht maken die langere koolstofketens. Dino's die eten alleen maar op planten of dieren die ook weer planten eten. Uh -oh. de, de, de, daar zijn de keten eigenlijk nog langer in. Van eiwitten en zo. Misschien. Ja. En het, het zal qua massa ook niet zoveel geweest zijn als planten. Dat planten veel meer massa hebben. Mm -hmm. Ja, maar we hebben natuurlijk ook nog de LP-agenda. Die, die had ik weer even tevoorschijn. Uh, er is een LP-borrel in Noord-Holland. Uh, en ik denk, ik vermoed dat Amsterdam is aan het plaatje te zien. En dat zal plaatsvinden op 26 oktober, dat is vandaag. Dat is uh, nou, nog gaande, dus je kan er even naartoe rennen als je in Amsterdam zit. Uh, er is ook een LP-borrel in Noord-Brabant, dat is morgen. En dat is, uh, denk ik in Den Bosch aan de foto te zien, en dat is van 7 tot 10. Uh, er is een, uh, even kijken hoor, uh, activiteit in uh, Zeeland van de LP. Um, die is, uh, dat is ook morgen. En uh, dat is ook van 7 tot 11. Uh, nou, we hebben ook nog geflyerd. En ik heb meegedaan. Ja, was heel gezellig. Het flyeren. Ja, dus, uh, LP-foldertjes uitdelen in Amersfoort. Ja. In Groningen kun je ook uh, lekker gaan flyeren. Uh, dat is op zondag aanstaande. En dat is van 1 tot 5. En ik denk ergens in het winkelcentrum of in de binnenstad of zo. In ieder geval waar het druk is. Het uh, team weet niet van ophouden. Want op de 29e... Dat is dinsdag. Wordt er in Amsterdam geflyerd door de LP. En dat is dan van 1 tot 5. Wederom. En dan heeft de LP Utrecht een borreltje op 31 november. Daar zal ik niet bij zijn. Want dan ben ik op vakantie. Maar dat is van 7 tot 10. in een café. Otto of zoiets. Orlof. Oké. Oh ja. En dan wordt er ook nog geflyerd in Arnhem. Dat is op 4 november. En daar zal ik dan ook niet bij zijn, want dan ben ik ook op vakantie. Uh, dat is van, uh, van, uh, van, van 1 tot 5. Uh, dan ga ik nog eventjes door, want uh, ik ben volgende week uh, ja, is er geen uitzending. Dus dan moeten we eventjes doorgaan. 4 november is er ook nog, wordt er ook nog flyer door de LP in Den Haag. En dat is ook van uh, 1 tot 5. Uh, de LP... De, of, kijk, er is nog een borrel in Zuid-Holland van de LP... Uh, de leiden maar liefst. Dat is ook op 4 november. Goh. Um, de LP gaat ook nog flyeren in Zwolle. Dat is op 5 november. En uh, dat is ook van 1 tot 5. Dan hebben we de LP Gelderland. 9 november uh, hebben die een borreltje. En dat zal denk ik Arnhem zijn of zo. Ja, dat ziet eruit als Arnhem. En uh, dat is van 5 tot 9. Uh, Ga nog heel even door. Uh, 11 november flyert de LP in Goes. En ja, Goes. Ja. Dat, uh, dat is uh, ja, 11 november. En nou ja, ik zal even, even kijken, want volgens mij uh, is het dan nog geen. Zal ik het gewoon hierbij laten? Of... Nou, nee, ik pak er nog even eentje. AP uh, Zuid-Holland, kieskring Den Haag, die heeft een borrel op uh, 6 januari. Oh, <laughs> oké, okay, nou ja, goed. Uh, Daar laat ik het bij. Hele brengende datum. <laughs> ja, ik denk dat ze de rest nog moeten invullen of zo. Maar uh, goed, uh, dan gaan we naar de berichten toe. Want uh, ja, we hebben weer wat berichten. En ik klik even alles weg, Hero. Hoppa. Uh, ja, Hero. Uh, ja, 2023, ik weet niet of u het gemerkt heeft, is uh, vrijwel zeker het heetste jaar ooit. Uh, met ongekend nieuwe, uh, kijk hoor, ongekend warme uh, oceanen. Oké. Okay. Johan, ja. ik moet zeggen, ik heb jou er nog nooit zo heet uit gezien als uh, vandaag <laughs> hoor. Zie ik er heet uit dan? Ja, elke week zie jij er heter en heter uit. Oké, okay, nou ja, ik heb verder niks gemerkt van dat het, het heter wordt. Ja, dat is toch sorry. die klimaatverandering denk ik. Nou, ik vond vorig jaar eigenlijk warm, had je echt de temperatuur van 40 graden joh. En Nu, nu, nu <hums> voelt het nog wel mee dit jaar. Dus, uh... ik, heb, ik ben nog aan het eten en ik heb besloten dat nu.nl de fabeltjeskrant met tijd ja, nu water. Ja. Dus, dus dan ja, kan jou? ik de komende drie berichten in mijn bocht even leeg En dan wens ja, ik jullie ja, ja, ja. succes. Ja, dan moeten we even meneer de elder. Ja, ja, de ook ja. ja. ja. Het belangrijk in deze is dat, uh, uh, dat ze die oude temperatuur hebben bijgesteld. Hè? Dus ja. dat uh, um, dat uh, als, je die, als je zegt van ja, we hebben de stevenson oh, door de Faroda-hut vervangen en uh, uh, ja, daarom uh, zijn er nu opeens al een nieuwe records. Ja, uh, klopt. En uh, ja, wat er ook gebeurt, is dat je confirmation bias hebt. Dus dat als jij eenmaal begint te zeggen, goh, wat is het warm, en uh, uh, dan, uh, dan begin je er op, let op te letten. En dan moet je met, met de Johan ook maar eens doen hoor. Want ik zeg het nou voor de grap, maar hmm, nou, Die dat is dat... heet jongen die laatste tijd. Elke week wordt die heter. Oh joh. Ja, dat is ook die confirmation bias. Moet je volgende week maar opletten. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, ja, ze hebben een temperatuur dingetje hier staan. Uh, uh, en kennelijk waren ze in 1850 al beter om de bezig om de temperatuur van land en oceaan te meten. Dat was natuurlijk ook een heel probleem om 1850. Dat je helemaal... en, en waarom gaat het terug tot 1850? Hè? Want je hebt de medieval warm period. Heb je ook. Mm -hmm. En dat is dat uh, gebied waarvan ze zeiden we, we must hide the decline. Dus uh, mm -hmm. dat, dat moesten ze wegwerken. Maar ja, dat, dat is er ook geweest. En dat kan onmogelijk nog door onze auto's zijn geweest. Uh, uh. Nou nee, dus ja. ja goed. Ik heb, ik heb, toevallig kwam ik het laatst. Uh, ik geconfronteerd. Want ik, uh, een vriend van mij. Die heeft ooit een foto gemaakt. Toen waren we ergens in Faals of zo. of um, in ieder geval ergens bij Drielandenpunt. En dat was op 5 november. En hij had een, een foto van de thermometer gemaakt. Mm. En er stond iets van 25 graden op of zo. En uh, dat was in november. Hè? Nou, best wel heet voor november. Het was ook echt een hete dag hoor. Je zat echt te puffen. Ja, iedereen liep in een t-shirt. Uh, nou ja, goed. Ik had die, uh, die foto die, die kwam af en toe nog wel eens terug op uh, Facebook en zo. En, en, nou ja, in ieder geval, ik had het met iemand over. En die zegt van nou, nu wordt het alleen nog maar kouder en zo. Ik zei nou, ik kan me nog herinneren dat in november, uh, 5 november, dat het 25 graden was. Want toen heeft een vriend van mij nog een foto ervan gemaakt. Ja, dat kan helemaal niet dit en dat. Dus ik denk, ik ga het even opzoeken. Het was ergens 2004 of zo. Dus ik denk, ik zoek op bij de berichten, uh, warmterecord in, in Limburg of zo. Nou ja, kom ik wel bij oude artikelen. En uh, daar stond inderdaad nog temperatuur van 22, uh, 24 graden, dat soort dingen die gemeten waren. Maar dan kijk je kijkt naar nieuwere artikelen. En dan wordt in één keer gerefereerd naar uh, het warmterecord van 2004 of 2006, 2005, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Een van die jaren. En uh, er wordt gezegd van de warmterecords van november, toen het toen waren, in één keer 17 graden. <laughs> nee, hey, hey. Even. Maar er waren ook nieuwe, nieuwere berichten hè. In één keer is het naar beneden bijgesteld ja, dus... Zo blijf je record maken Als je ja, dat ja, met ja. de hardlopen doet de Olympische records Je gaat gewoon de, de tijd van oude hardlopers Die ga je gewoon steeds verlengen dan, heb je, dan blijf je records houden Ja, Het, het is een beetje torture, torture the data Until it confesses hè. Dus je, je gaat gewoon de data martelen tot Net zo lang tot je eruit krijgt wat je wil hebben die Tony Heller is er ook goed in, want die, uh, die gaat dan bijvoorbeeld naar, uh, die zoekt oude krantenartikelen op. En als zij de database aanpassen en je vraagt de temperatuur op, mm -hmm. ja dan denk je van, oh verrekt, het is inderdaad de warmste sinds uh, bla bla bla. Maar <coughs> als je dan oude krantenartikelen erbij had, blijkt dat in 1947 bijvoorbeeld heel warm was. En er staan, ja. der, die zijn niet aangepast, dat is gewoon nog op... Uh, Microfiche of zo is dat uh, neergezet. En dat kun je, die kan je gewoon ophalen. En, ja, dat gaan ze, vinden ze waarschijnlijk een beetje te ver gehaald om dat uh, aan te passen. Mm -hmm. Maar dat maakt het wel inzichtelijk wat er aan de hand is. Ja, uh, ja. ja goed. Ja, um... ja, verder heb je niks over te zeggen. Dus uh... Nu.nl is mijn tijd niet waard. Ja, ja, uh, ja. Uh. Aan het volgende zal ook al nu.nl zijn. Oh uh, yeah. Ja, mm. nu.nl inderdaad. Ja, wat, wat ook apart is, dat staat. Ja. Het lijkt inmiddels vrijwel zeker. Dus zo'n zo berichtje, zo'n record, dat wordt ook drie keer genoemd. Uh, eerst, uh, het is uh, vrijwel zeker. En dan als het moment er is, dan uh, wordt het ook nog een keer genoemd. En dan wordt het achteraf nog een keer genoemd van, uh, ja, dit was het warmste jaar ooit. Dus dan, dan breng, breng je het continu onder de aandacht. Mm -hmm. En uh, ja, dan lijkt het ook allemaal veel... Uh, zo ja, praat ik over die regenboog-zebrapaden. Maar jij zei de vorige keer dat er niks mee mis is. Maar voor, dat is ook één grote brainwash. Als je iedere dag over zo'n zebrapad moet ja. lopen. Wow. Ja, het is ja. Uh, net zoals als die kunst. Dan hebben ze overheidsgesubsidieerde kunst. Die staat dan op zo'n rotonde. Waar je dan elke dag mee moet rijden. Om onder, onder een of ander afschuwelijk ding wat dan waarschijnlijk 300.000 euro gekost heeft. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook gewoon elke keer een herinnering aan van hey Slaaf, we are the, we are the masters. Wij kunnen gewoon mm -hmm. kunnen jou gewoon... Uh... Wij bepalen wel wat er op de rotonde te staan. Ja, ja, dat is ja. dan net de zoon van uh, de politicus van het jaar. Ja, Bij ons in Amersfoort was het een neukertje van een wethouder. Hè? neukertje <laughs> van de wethouder. Yeah. Ja. ja, natuurlijk... Uh, Zit daar ook iemand aan te verdienen, maar het is ook zo'n zo slag in je gezicht. Uh. Ja, uh, uh. Nou, bij ons werden ze dan uh, regelmatig in de fik gestoken, want er was, uh, op een gegeven moment had je van die houten kunstwerken. Ja. Ja, het vond ja, het, het zijn om... tegen, tegenwoordig <laughs> helemaal veel stalen, zeiden ze. Ja, uh, uh, uh, een de stalen konijn of zo moet je het dan voorstellen. Uh, uh. Huh? Dus, uh... mm, mm, mm. Ja. Maar uh, even kijken hoor. We hebben nog meer van die berichtjes. Ja, want die nu.nl-rol. Nee, er staat hier ook. Uh, er staat in Canada verbranden vier keer zoveel bos als tijdens het vorige record. Dat slechts twee jaar oud was. Dat is ook zo'n tendentieus bericht. Als je gewoon naar de lange termijn kijkt van hoeveel bosbrand, uh, hoeveel hectare is er afbranden. Dan, dan zit er een hele lange termijn dalende trend in. Dus uh, ja, dat. Uh... <kwijnt> en wat er dan nog. Uh, dus ook de laatste paar jaar was het even wat hoger. Nou, dat komt dan ook omdat ze niet mogen kappen en als je niet mag kappen dan krijg je natuurlijk dat, uh, dat er een heleboel doorhout komt te liggen en dat stapelt zich op tot het een keer in de fik vliegt en dat is eigenlijk de natuurlijke situatie die je dan uh, 100 jaar geleden had, dat uh, ja die hele grote wouden die werden nooit gekapt en dan een keer vlogen ze een keer helemaal de fik in ja, uh, maar uh, minder voor meer uh, Consumentenbond uh, stapt naar de rechter om, eh, wat is dit voor een Krimp, krimflatie. krimflatie. Heb jij nog nooit van krimflatie gehoord? Nee, dat is uh... ja, dat is uh, inflatie dat de prijzen niet hoger worden, maar dat je, je chocoladereef steeds kleiner wordt. Oh ja. Yeah. Mm -mm. uh, Want er meer bot in je vlees zit. <laughs> ja, dat je gewoon, uh, dat je eigenlijk minder waar voor je geld krijgt. Ja, ja, of markt. dat ze dus de verpakking gewoon verkleinen en de prijs hetzelfde houden. Ja, ja dat is inderdaad ook shrinkflation. Ja. Ja. En niet alleen de verpakking verkleinen, maar ook de inhoud van de verpakking. De chocoladereep die erin zit. Daar gaat het dan voornamelijk op. Ja, natuurlijk. Het zou nog gemener zijn als je de verpakking in hetzelfde formaat laat, maar steeds een kleinere chocoladereep instopt uh, Wanneer zou het opvallen? Ja, is een enorme verpakking. Dan doe je toch klein reepje erin. Dus toch met die toblerone, hè? en dat er dan steeds meer van die driehoekjes tussendoor missen. Dat die op een gegeven moment alleen ook maar op het uiteinde twee van die driehoekjes heeft. <laughs> ja. Steeds minder driehoekjes. Ja. Ja, die, en kan maar, je, uh... die kan je ook hol maken. Je kan er zo'n soort vorm van maken dat je er, uh, er zo'n gat onderin maakt. Zeg maar, waar dan ook een stuk verpakking in verdwijnt. <laughs> uh... Je ja, hebt dat ook met die flessen wijn. Die lijken dan heel groot. Maar er zit dan, dan hieronder zeg maar, zo'n enorme. Ja. Bol van binnen, weet je wel. Dus uh, ja, ook krimflatie. Ja, uh, tot jou daar weer op, ja. Maar... We hadden ook uh, laatst met die Betty Broccoli. Dat is steeds een stukken stronk in die... Uh, zo'n diepvriesverpakking Broccoli, oh, ja. weet je wel. En normaal zat er allemaal van die roosjes in. Ja. Maar in één keer zit er een stukken stronk in, weet je wel. Ja. <laughs> ja. ja. Maar het staat hier zo. Consumenten zijn door krimflatie soms 28% duurder uit voor het product. Ja, en dat komt dan niet in de... In de... Inflatie-index terecht waarschijnlijk. Ja, ja. Ja, dat, maar dat heeft verder hm. ook niks met te maken met dat er geld waardeloos aan het maken. Nee, nee, nee, nee. Want ze gaan de ze gaan, dat is mijn punt eigenlijk bij dit bericht. Ze gaan de supermarkten aanklagen en de producenten en zo. Ze gaan niet de, de centrale banken aanklagen Ze het geld waardeloos maken. We ja. Ja. Ja. Ah, moeten ja. moet toch dan even die, die, uh, die uh, Zweedse centrale bank even erin gooien? Ik ben nou wel benieuwd. Zal ik hem even opzoeken? Ja. En misschien ja. komt dat niet van nu.nl, dan kan ik er ook wat over zeggen. <laughs> maar uh, ja, het, het punt is natuurlijk dat uh, kwaliteitsaanpassingen, dus als, je, als de kwaliteitsaanpassingen positief zijn, dus je krijgt een, een um, computer die sneller is dan de vorige, dan zeggen ze, oh, maar eigenlijk is die dan goedkoper geworden, want het is niet, niet te vergelijken met die vorige, dus je hebt meer functies en hij is hard, sneller, meer euro. Dus eigenlijk is die in waarde gedaald. In zekere zin hebben ze daar een punt, vind ik. Hebben ze in. daar ook een punt. Maar als, het, als er opeens veel stronken in broccoli zitten, <laughs> dan gaan ze dat niet de andere kant op doen. Geval, zo, oh, eigenlijk, uh, eigenlijk is er 28% inflatie. Nou wordt dat hier dus wel gedaan. Maar, maar alleen om een bedrijf aan te klaren. Niet om de, de ik denk dat, dat de man die de prijsindex berekent van het CBS, dat hij de vingers in zijn oor heeft. La, la, la, la, la, nee, maar die doen dus, Peter, dat gaat anders. Want die zetten neer 100 gram groente. 100 gram groente. En het ja, ene ja. jaar kopen ze asperges. En die zijn in het hoogseizoen 10 euro de kilo. Mm -hmm. En het andere jaar kopen ze boerenkool. In de, in de, of zuurkool per kilo in de winter. Nou, en, en zo kunnen ze heel veel manipuleren. En het is gewoon 100 gram groente. Ja, het punt is een beetje dat, uh, <coughs> dat het inderdaad, dat de, de cijfers van het CBS altijd maar één kant op werken. Okay. Ja, en dat er vaak dus geen echt inzicht in wordt gegeven. Dat behalve dan 100 gram groente. Terwijl dat, dat natuurlijk ontzettend manipulatief is. Ah, net als 100 gram vlees. Nee, koop jij uh, Wagyu beef? Of koop je uh, kattenvoer? Het ja. is allebei vlees. Ja. Ja, en dat is ook een negatieve kwaliteitsaanpassing. Die ook weer niet uh, door, uh, doorberekend wordt. Ja, het hele inflatiegetal is het meest gemanipuleerde cijfer van de overheid. Dat overstijgt de grootste complotwappie van corona. Ieder zijn dromen. Ja, uh, uh, ja en uh, toch, de, toch denk ik dat mensen dat uiteindelijk natuurlijk doorhebben. Ze proberen ook mensen van het vlees af te krijgen. En uit de auto. En alles wat uh, ze proberen, zeg maar dat, je, dat jij. Dat jij een, een elektrische step door het leven gaat. Nou eigenlijk, transport is goedkoper geworden. <laughs> ja. ja. Maar ja, uh, ja. het is... Uh, en en, en uh, voor een gedeelte kunnen ze dat natuurlijk doen. Als mensen dat vrijwillig kiezen, dan kan je zeggen... Ja, maar ze willen gewoon niet in de auto. Ze willen in zo'n je fiets rijden. Dan moet je, toch, dan moet je de babo -fiets in het inflatiemandje zetten... in plaats van de auto. Uh. Ja, en hey, kijk, en daar wordt Van die zebrapaden met uh, regenboogkleuren maken. Uh, daar erger jij toch het meest aan. Ja, maar dat scheelt ook een hoop in de uitstoot. Als je geen kinderen meer maakt, nou, er scheelt het, dat scheelt. Ja, ja. ja. Ja, maar ik denk dat ze niet om de uitstoot gaat. Het gaat er gewoon om. Uh, dan zeggen ze bijvoorbeeld: mensen nemen geen kinderen meer. En daarom is het leven goedkoper geworden. Ja, dat is hun keuze. Maar uh, vroeger hadden we in het CPI, mandje had je dan uh, vier kinderen zitten. En nou, uh, nog maar één. Dus ja, uh, dus het leven wordt steeds goedkoper. Ja. En uh, ja, dat mensen daar. Andere levenskeuzes maken. Dat, dat uh, komt niet door de overheid. Dat uh, hebben ze natuurlijk helemaal losgekoppeld. Mm -hmm. ja. Heb je het nog nee. gevonden, Johan? Of gaan we naar de volgende? Hey, ik, ik, zoek, ik zoek ondertussen naar de Zweedse Centrale Bank. We hebben ook nog uh, vervuiler Nederland. Die moet uh, arme landen in, gaan helpen bij de klimaat. Uh, ja, daar ben van, ik ook gelukkig mee klaar. Want dat is ook nu.nl. Dus daar laat ja, ik allemaal ja. allemaal voorbij gaan. Zulke berichten. Nou, Daarom heb ik heel de week zoveel ja, ja, we we we tijd over. onderuit halen. Ik ben ik heel de week vrolijk. Ga ik lekker koffie drinken. En dan ja, ja, lees ja, ja. ik niet nu.nl. Uh... Deze podcast tegen kan al die shit hier voor worden. <laughs> ik ga er niet op in hoor. Het, uh, ik heb het geprobeerd te lezen. En ik, toen dacht ik. Ik ga gewoon heel die nu.nl. Die drie berichten laat, sla ik gewoon lekker over. Dus ik hou voet bij stuk. Dat wil je Sokpuppet, de, de adviesraad internationale vraagstukken, AIV, en die zegt uh, dat het kabinet meer moet doen. De ambitie moet omhoog. Hmm. Voor een klein landje als heeft Nederland een grote ecologische voetafdruk. Uh, we consumeren jaarlijks drie keer de oppervlakte van Nederland. Vergeleken met India natuurlijk. Wereldwijd niveau zijn we een grote vervuiler. Sinds het begin van de industriële revolutie heeft Nederland meer CO2 uitgestoten dan over heel Afrika. Oh. Ja, wil je, dan Afrika, wil je dan graag Afrika zijn? Ja, wil je, precies, ga dan precies. zelf in Nigeria wonen. Nee, maar je moet er dus op een gegeven moment wel in meerekenen ...dat ook een Afrika er een keer bovenop gaat komen. Je kan niet heel de tijd het land stelen, dat land leeg blijven steden Dat continent. Ja. En, op het, op gegeven het, gegeven en moment, het hemel in prijzen. Op een gegeven gaan moment gaan die mensen uh, ook een keer in de gaten hebben... ...wat er aan de hand is natuurlijk. Je, ja, je maakt het... Uh, ...je houdt het superarm. En dan, uh, dan uh, prijs je het de hemel in... ...omdat ze zo lage Ecologische voetafdruk en, hebben. En, en, maar dan komt dus de volgende stap. Want dan moet je dus toegeven dat een heel veel. Ook al heb jij ook hard gewerkt. Ja jij hebt ook hard gewerkt. Maar een heel groot deel van de welvaart. Komt niet voort uit jouw harde werken. Maar dat is omdat je dus. In een systeem hebt gedraaid. Wat, wat gewoon massaal ook. Ook delen van Afrika. Uh, bebouwde en, en, en leeghaalde Met grondstoffen. En, ja, en dat goed, is allemaal energie. Ja, energie goed, daar kooper, komt uiteindelijk energie. Allemaal, uh, allemaal op uit. Ja, en, en dat, dat, dat is dus geweest omdat we dat allemaal niet wisten en dat geeft verder ook niks, weet je wel, dat is allemaal verleden tijd, maar op een gegeven moment moet je dat wel gaan inzien en zeggen van goh ja misschien is het toch niet zo realistisch hoe dat ik heel mijn leven geleefd heb en is dat best wel bijzonder geweest die tijd en dat het niet voor eeuwig houdbaar blijft. Ja, het zou wel kunnen als er een nieuwe energiebron komt, zo'n nucleaire fusie of iets wat uh, uh, uiteindelijk in de geschiedenis is dat wel altijd gebeurd, dat er iets nieuws is uitgevonden. En daarom is het ook goed dat deze periode geplaatst heeft gevonden, want er zijn heel veel nieuwe dingen die al uh, uh, zijn uitgevonden, snap je? En wie weet wat er allemaal nog uh, meer uitgevonden gaat worden, inderdaad. Maar het is niet echt houdbaar zoals het nu gaat, dat is het enige wat ik altijd heb herkend. En, en of dat dat dan uh, klimaatverandering in, in, in gang zet. We zijn niet goed bezig met die planeet. Dat, dat lijkt me gewoon. Ja, dat, dat, dat herken ik in ieder geval. Of tenminste dat, dat zie ik zelf wel. Dat als je in Nederland geboren bent en dat als standaard neemt. Dat het niet houdbaar is op eeuwige termijn. Nou ja. Niks is houdbaar op eeuwige termijn natuurlijk. Nou ja, een natuurlijke maar... balans is eeuwig gehouden... ...heeft het tot, tot op heden 10 miljard jaren volgehouden. Maar zoals wij ons als mensen nu manifesteren in die natuur... Uh, ...is anders dan de jaren daarvoor. Ja, het is er allemaal schoner geworden eigenlijk. <tus> <tus> Sinds de industriële revolutie. Ja, maar wel meer. En uitgebreider en efficiënter. Ja. En, en, en, en uh, dus het is inderdaad, heeft het allemaal vooruitgang... Alleen het is ook ten koste gegaan van bepaalde dingen, denk ik wel. Nou, wat dan? Nou, van dus een natuurlijke balans. Jij, jij moet overal asfalt aanleggen om zo snel te kunnen leveren, bijvoorbeeld. Snap je? Ja, en is dat, wat is daar het probleem voor? Nou, dat, dat, dat je niet iedereen over heel de wereld kan diezelfde standaard behalen. Niet iedereen kan hem elke avond die biefstuk geleverd krijgen. Omdat er uh, gewoon niet, over... uh, niet omdat je nou aan fossiele brandstoffen vastzit, die, uh, waarvan het te weinig zouden zijn om dat allemaal op te schroeven. En te, nee, maar het, te het is meer op... zo. Als bijvoorbeeld zo'n Afrika opkomt en die, die mensen zijn ook met een heleboel en die hebben op een gegeven moment ook de middelen om iedere avond een biefstuk te eten. Dan ga jij daarvan een andere prijs op voor jouw biefstuk betalen als je met hun diezelfde bief, hoeveelheid biefstuk moet delen. Dat... Ja, maar er is niet dezelfde hoeveelheid biefstuk. Dan zou er veel meer productie plaatsvinden. Ja oké, okay, Ik denk wel echt, dat hun iets anders gaan eten hoor. Dus uh, geen, geen uh, biefstukken. Ja, dat, dat, dat vlees komt daar misschien niet voor. Hun eten dan een, uh, een ander beest. Zebra. Ja, Ik denk dat het ja, moeilijk ze wordt om dat te reageren. Ja, uh, <laughs> Olifant. <laughs> ik weet niet of het lekker is om te eten. Mm. Krokodil. Krokodil schijnt wel lekker te zijn. Maar. Jan, zoetwaterkrokendeel hebben. Ja, heb je... oké, okay, laat ik het dan anders zeggen. Als die mensen ja. voldoende geld hebben om te verhuizen. en ze betalen 10.000 euro om in, in een bootje te zitten. en vervolgens ook zo'n Nederlands paspoort krijgen. dan heb je te weinig huizen in Nederland om iedereen te, te, te huisvesten. Dan heb je dus? Dat is, ook, dat is een andere manier waarop dat. Het, uh, ja, als je, alles, als je alles hetzelfde laat. dan, dan is het natuurlijk onmogelijk om. Uh, uh, dat, dat er meer mensen. Als er meer <laughs> mensen bij komen, dat je, dat je hetzelfde consumeert. Maar je kan wel, uh, alles blijft hier niet hetzelfde. Als er meer consumenten bij komen, komen er ook meer producenten bij. Jef, zegt nog: uh, Regenboog, Zebra. <laughs> beefstuk, wat is dat? Uh, regenboog, Zebra, Biefstuk of zoiets. Oh, je, je, neem even contact met mij op, want ik, ik wilde laatst uh, jouw jou LP-lidmaatschap uh, betalen van volgend jaar. Ja, ja, ja. Maar dat moest ik jouw adres voor hebben. Of weten wie je bent of zoiets. Ja, ja dus uh, zoek even contact met uh, Yoshi op Telegram. Of waar dan ook. Dus, uh, ja, voor KYC ja. doen. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, ik, dat, je, dat je even zelf, of zelf contact opnemen met, uh, hoe heet je, van de LP. Uh, Tom Mensel. Tom, Tom Wensel. Ja, ja. Wensel, Wensel. Ja, en, Wensel uh, is de regel. Nee, even. Nou, ja, dan moet je even zeggen dat Yoshi voor jou betaalt. En dan komt het goed. Maar... Ik weet niet welk lid dat, het, uh, welk lid dat ik moet, uh, moet betalen, snap je? Oké, okay. ja, JF is geen lid meer van de LP. Nee, maar daar kan Josje wel wat aan doen. Die, die betaalt in jouw lidmaatschap. Als je dat wil hoor, en anders krijg je het, uh, anders gewoon. De... Zou je anders een ander lidmaatschap? Nee, de lidmaatschap van de <laughs> dan, mag die, dan mag die iemand anders lid maken. Nee, nee. Oké, oké. Maar, okay, okay. maar Jan Mark die, die, die zat ook nog te klagen dat je de uh, laatste keer dat ik hem sprak, dat hij. Uh, maar hetzelfde verhaal, want ik heb het adres heb ik doorgegeven uh. en ik ben aan het wachten, dus ze moeten zelf ook een keer met die Tom Wensel moeten ze contact opnemen dat Joost okay. betaalt. En heb Hij zat af... te klagen dat jij uh, ja, jij, jij wil pas, met dat... ik, ik citeer hem, jij wil pas betalen als die 1 op een euro staat of zo. Nee, nee, nee, dat is niet zo. Maar, maar ik betaal mannen... voor een jaar en daar gaat in ja. januari in. En ik heb nou, is het nog steeds geen januari. En inmiddels is die e gulden wel 300% gestegen. Ja. Dus nou, ik heb het... Uh... Ja, Goed, Jan-Marc ja, weet je wel te vinden, hè? toch? Op internet. Ja, maar ook als hij zou luisteren, Jan-Marc. Ik heb het allemaal al doorgegeven en ik heb het adres heb ik allemaal al geregeld. Dat komt er allemaal bij. Dat, daarom doe ik, geef ik ook geen lidmaatschappen weer weg, want ik zit voor iedereen alles te regelen met die gasten. En het is nou nog steeds niet voor elkaar. Suinig. Dus maar jij ja. zit de hele dag niks te doen, zeggen. Dus jij, jij zou dat al. Ja, ik zeg ik, ga, neem ik, ik neem dus contact op om zelfs iemand een lidmaatschap te doen. En dan geef ik zelf, de adresgegevens, ik nog door. En dan zeg ik: geef mij nou even jouw adres, dat ik kan betalen. Nou, ja. en ja, daar zit ik nou op te wachten. Maar goed, mocht jij geen lid meer willen worden van de LP, dan uh, kan iemand anders uh, aanwijzen. Ja, ja, nee, ik, ik wil het nog zeggen, heb ik dus erbij gezegd, dan, dan hebben jullie het voor de verkiezingen, kun je wat extra besteden als we het nou even regelen. Ja. Heb ik nog gezegd. Maar goed, uh, je heeft zeg maar even als je wil dat, uh, als jij geen, niet meer lid wil zijn, dat dan iemand anders, zeg maar, dan uh, gaan wij dat gewoon verloten aan de eerste, de beste die uh, in de chat zegt, nou betaal mijn lidmaatschap maar. Ja. Right. Over... Ja. er is een totaal zo'n duizend miljard dollar per jaar nodig buiten de reguliere ontwikkelingssamenwerking ook adviseert de AIV om niet westerse rijke landen zoals de golfstaten te betrekken bij de klimaatfinanciering oh, en die, klima die, die oliestaten die moeten de eigen ondergang gaan financieren tegen de tijd dat ze die duizend miljard bij elkaar hebben zeggen ze ja nee de, de kabels die zijn, vallen toch wat duurder uit we hebben nog 400 miljard nodig 400 miljard erbovenop. Dat was laatst ook met Rob Jetten zijn uh, verhaal. Dat 40% extra ging kosten of zoiets. Ja, dat niet. Dat dus niet. Nederland kan daar het voortouw in nemen. Oh. Jee, we gaan weer gidsland zijn, vinden de auteurs. Want investeren in deze landen helpt onszelf ook vooruit. Het is niet alleen een donker verhaal. Het is wel een groot deels een donker verhaal. Maar niet alleen een donker verhaal. Maar het is meer een deel een donker verhaal. Nou, we zijn Sterke internationale in, ja. relaties komen goed van pas in tijden van onrust op het wereldtoneel. Dus eigenlijk, het is gewoon ontwikkelingssamenwerken waarbij je een heleboel belast, Nederlands belastinggeld in een een of ander uh, duister landje uh, pompt en het, en het dan weer terugvloeit via allerlei steekpenningen. Dat, dat, jij geeft het aan een, aan een, aan een dictator in, uh, in Mozambique. En uh, ja, die, uh, die, die gaat dan jou daar weer voor belonen. En dat, het is en dat is eigenlijk, de... eigenlijk is het alleen nog maar de bonus, want dat geld wat ze met de postcode loterij iedere keer overmaken, daar hebben ze te, vrij te besteden. Maar dit is dan de bonus die er nog achteraan kan komen. Dan zeggen ze: ja, we, ja. daar weten we nog niet zeker. Ja, het gaat vaak heel, heel uh, omslachtig. Want dan zeggen die ontwikkelingssamenwerking: ja, wij uh, willen best in Suriname, uh, we, we hebben best een hoop geld gegeven voor ontwikkeling. Maar dan moeten ze wel drugspatrouilleboten van komen, bij, kopen. Het liefst bij, bij Damas Shipyard in, in, uh, in Nederland. Ben zeg maar. Ja, en dan, <coughs> dan uh, nou oké. Okay. Zij vinden het wel best, want er blijft ook wel wat voor hun aan hangen. En dan gaan ze die, die patrouilleboten kopen. Die, die, natuurlijk worden die nau, nauwelijks gebruikt, want uh, ze hebben er zo dus geen zin aan. Nee, moet ook benzine in. Kost dus ja, precies, geld. Het kost allemaal geld. Ja, dus die blijven roden. Misschien worden ze gebruikt voor feesten of zo nog. Ja, mm -hmm. Waarschijnlijk ook met drugs wordt er dan gebruikt op die feesten. Als je naar Jeffrey Epstein in Nederland hebt. <laughs> ja, is, dan ja, dan ja, dan ja. Nederlandse patrouilleboot <laughs> je dan huren. En uh, <laughs> En wat er dan gebeurt is dat, dat uh, zo'n zo zo uh, scheepswerf, in dit geval, die beloont dan weer zo'n politicus met een of ander no-show baantje zoals Hunter Biden. Zeg maar. dus, dus voor die politicus is het eigenlijk, er gaat er een miljard belasting in. En dan komt er een miljoen op zijn rekening te staan. Uh, ja, precies. En dat ja. is een ongelofelijke verspilling. Maar ja, voor hem is het wel een miljoen. En dat miljard dat kost, kost hem niks. Dat, dat, dat voelt hij niet eens. Want het is toch zijn geld weg. Ja, dat werkt toch. En als je hem dan op de foto kan zetten, dan krijg je die miljoen nog een keer terug van hem. Dan heb je helemaal winst. Ja. Als hij dan met die boot meegaat naar Jeff zuid eiland bedoel ik. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, in ieder geval, uh, JF die zegt nog van: uh, jullie mogen met het geld doen wat jullie willen. Dus uh, nou ja. Oh. Ja, en JF is klaar mee. Dat doe ik al. <laughs> Dat doe ik Dat al, is, heel uh, Een gebrek van de anarcho-kapitalistische koers, denk ik, bij de LP. Ah. Ja. Um, maar um, ja, dus ja, zullen we niet. maar uh, ja, even een suggestie. Nee, ik hoor. ga nou, hard. ik ga er nou, uh, ik ga nou bier drinken ergens van het lidmaatschap. <laughs> dan kan ik wel tien pilsjes van drinken? Je wilt niet aan een ander uh, geven? Oh ja, nou, je ja, zult het zien. Jij doet hè? Ik dacht, laten we met de, laten Als we je misschien koop van met. wil de... kopen, dan uh, vind ik het ook best. <laughs> nee, <laughs> daar ben ik weer overheen, Dat was een paar jaar geleden. Oké. Okay. Als ik eventjes. Uh, uh, uh. Als je er op... een piramide van wil kopen. Ja, een piramide, dat lijkt me wel leuk. Ja! Uh, uh. <laughs> graftombe. Een enorme graftombe voor Lotte. Ah, ja, voor Josje Lieberland in Liberland. Pak <laughs> Kan je met een date naartoe? Zeggen. Ik kan je zo langslaan. Je ziet dat uh, zie een enorme piramide er staat Ja, ja, ja, ja dat, heb mijn, mijn, dat heb ik gemaakt. <laughs> dat is voor mij. Dat is Beter heeft de uitzending van vorige <laughs> week niet gehoord. <laughs> Ja, anders ja, door, piramide. Ik, zie het, ik zie het wel zitten eigenlijk hoor. Dat lijkt me wel wat. Hm. Ja. ja. Investeer ik eerst een vliegveld en een haven, maar dan als, direct als daarna je... een enorme graftombe. Nee, dat doe ik. bij die haven doe ik ook een piramide, maar dan een kleine. Hm. Een kleine is het, piramide. Is, het een, is een enorme piramide op, op Liberland niet iets voor, uh, voor uh, vet Jiditska? Nee, die gaat de hoogte in, dus misschien. Volgens mij wordt dat wel moeilijk, want als je die hoeken, als je helemaal in de hoeken een piramide zou gaan bouwen in Liberland, kom je niet zo heel hoog. Of je moet een heel steile ja, piramide je, je, maken. Nee, ja, je, je zet, maakt gewoon het hele eiland één grote piramide voor de premier, het graftombe. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> dat je dan elk jaar. En dan komen ze komen iedereen lachen over hoe belachelijke libertaris wel niet zeiden. De Faro van Libeland. Ja, de Faro, inderdaad. <laughs> ja, dat, uh, je hebt in uh, Bosnië staan al een paar piramides. Ja, uh, dat is de vraag. Hè? Dat is net wie het vraagt, of dat ze er staan of niet. Uh, Volgens mij, sommige mensen is er gewoon een, een berg. Uh, met een verdachte vorm, laten we zo zeggen. Ja. Uh. ja, en toevallig met uh, het sterkste beton wat ooit op de planeet uh, gemeten is. Uh, Oké. Okay. Ja, dat heb maar jij dat... niet gezien, hè? Dat heb je, dat, jij hebt hem uitgezet naar dat Italiaanse dorp. Ja, maar ik ken het verhaal al. Dat, dat verhaal ken ik al. Dus, uh... ja, ja, omdat ik het vorige week heb verteld. Nee, nee, nee, maar er zijn er genoeg YouTube-filmpjes over uh, die af en toe voorbij komen. Dus, uh, ja. Maar we hebben nog een bericht. Er is een man op de A1 staande gehouden. Met, uh, met koffers vol met goud in de auto. Nou, maar vreemd, hè? dus Zondagavond houden ze uh, een uh, man aan. En die heeft een koffer met goud bij zich. En uh... <tie> het lijkt erop dat het duizend kilo is. Een ton. En dan staat erbij waarom de auto werd gecontroleerd. Is niet duidelijk. Maar bij deze controle zagen de agenten een grote koffer in de auto liggen. Dat is toch wel raar. Dat heb je maar... nee, nooit want... aangehouden. En dan word je opeens aangehouden. En dan... Uh... Wacht even. Er staat dat het anderhalf miljoen euro waard was. Dus dat is ongeveer een ton goud. Want een ton is duizend kilo. En... Was het uh... in een koffer? Een kilo is 60.000 euro, dus dan is uh, 10 kilo is 600.000 euro. Dus, uh, oh. dus dan is het uh, 30 kilo zo. Nee, ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik, uh, nee, 1000 ounces, ounce, kan dat het zijn? 1000 ounces. Uh, 1 ounce is 1500 euro ongeveer. En 1000 is dan anderhalf miljoen. Ja, en en zo'n duizend ounce, dat is de, uh, dus 30, 30 gram per 30, 30 ounce. 30 kilo. Oh, nee, dat kan het ook niet wezen. Het kan niet zijn dat hij doorhing. Dat zag je nee, dat, dat, zag dat, dat hij is, helemaal, ja. helemaal op zijn assen hing. Maar. Ja, ja, maar dat is 30 kilo goud, valt wel mee. Nee, het is uh, raar, want hij had ook alle papieren bij zich, maar toch hebben ze het in de slag genomen. Maar de man mocht zijn weg bevolen. Ja, nou dan is het dus. Dit is gewoon. Dit is gewoon uh, een Yoshi Livo. Die dacht dat hij uitbetaald ging worden. Dan wordt hij achteraf toch genaaid. Die heeft wat gedaan voor Nederland. Ergens. En nou denkt hij ze goud op te kunnen halen. En dan zetten ze hem aan de kant. nemen ze het in beslag. En dan... Uh... Oh, de man had niet de vereiste papieren bij zich. Dus nee, de nee, verklaring had... riep nog meer twijfels op bij de agenten ter plaatse. Dat Als hij is... het dan uh, al terugkrijgt... Maar dan, dan moet je papieren die... bij je hebben? Wat voor papieren kun je daar bij je houden? Alles of... oh, Bij elkaar had het goud een gewicht van meer dan 20 kilo. Dus het was niet eens 30 kilo. Nee, maar wel oh, meer dan 20. Meer twintig. dan 20, ja, dat is 30 kilo bijna. Dan hadden ze er wel bij gemaakt, bijna 30 kilo. Nee, want dan was het inderdaad ook meer dan 30 geweest, want het is 31 gram per ounce. Mm -hmm. Hoe dan ook, het is vreemd dat je kennelijk, uh, kennelijk papieren bij je nodig hebt om in een koffer uh, een bepaald soort uh, atoom rond te rijden. Nee, nou, die man, nee. die man, ik denk dat die man als je dit bericht leest van, hé, hey, er lag 50 kilo in. Nee, maar dat is niet, dat is niet gek, want uh, dat is namelijk, uh, dat, ik vind het altijd gek als mensen zeggen, uh, uh, sinds uh, corona is de wereld veranderd, want uh, dat was voor corona in principe ook al zo. Als hij dan met duizend uh, ounces goud in zijn kofferbak gevonden werd, dan had hij het ook moeten verklaren. Dus dat is nou eenmaal de, de hoe zeg je dat? De, de, de druk, het geweld waar je mee, mee te maken hebt. Nou, ik denk dat zo iemand verlinkt is of zo, toch? Dat moet daar wel. Ja, dat zeg ik net. Dat is gewoon de nieuwe Siebert van Linden. Die, die, die genaaid wordt op een, een bepaalde manier. Ja. Die heeft wat gedaan. En dan krijgt hij uitbetaald. En een tien minuten later zetten ze hem aan de kant. Ja. en die politie die, die geeft dat geld. Het geld weer terug aan de. En als die, het die het al terug waard, krijgt, dan terugkrijgt, dan zeggen ze, van. ja, op tijden van het in beslag nemen was het uh, duizend ouds. Dus ja, uh, anderhalf euro miljoen. waard. We dus zijn nu heeft, tien jaar later. Hier is één ja. ounce terug. En heeft u anderhalf miljoen euro, dan koop je nou nog één ounce mee terug. Het ja. kan ook zijn dat hij 50 kilo bij zich had. En dat er. Dan uh, ja. leest in de krant dat het 30 kilo of 20 kilo was. Ja, dat dus zit in de feesten- en partijenkast van de politie. Ja, ja het, ik denk dat het 30 kilo was, dat het 1000 ounces was. Maar ja. Uh, jij zegt nog: uh, hoe kan een koffer uh, op de achterbank. verdacht genoeg zijn. Dat ze hem uh, mogen opentrekken, ja, ja, ja. Dus uh, dit dus, heet gewoon een beroving, hè? Mm. <laughs> die ze hem wit, al uh, hij zat helemaal in het vizier. Het kan ook zijn dat hij dat gekocht had of zo bij een of andere uh, dealer en dat die transactie gespot was of zo. Oh. En dat toen, uh, want die, die, die banken die zitten allemaal gelijk op die, uh, ja, die hebben waarschijnlijk real-time inzage in al, al iemands betaling, uh, betalingsverkeer. Want waar was het eigenlijk? In, uh, in de buurt van uh, Deventer ofzo, Hengelo. Ja. Ja. ja, dat die man uit Duitsland kwam, dat kan ook nog. En in Duitsland, uh, ik, ik weet veel van, ja, van libertariërs Libertarische die kennen, dat ze dan in Duitsland uh, goud gaan kopen. Uh, schijnt daar reden voor te zijn. Als Eike, Eike, mm -hmm. Eike, als je nu luistert, leg jij het maar even uit. <laughs> en dan, uh, ja, dan, dan, uh, dus die is dan gewoon gespot ofzo, dat hij in Duitsland even geshopt heeft. Ja. Dat hij dus terug uh, op weg was uh, de, van Duitsland naar Nederland door daar ben ik veel. Ja, daar ben je wel goed zuur. Sure. Dat is inderdaad, ik ben niet eens, ik ben geloof ik nog nooit naar mijn rijbewijs gevraagd. Misschien niet één keer. Uh -huh. Helemaal. Ik heb, ook ja. ik heb een ja. leuk verhaaltje nog. Wil je dat horen? Vertel maar. Dit was al nadat ik uh, in Wonderland heb uh, ge gezeten. Uh -huh. Toen ben ik, daarna heb ik een tijdje uh, in, in Frankrijk, ben ik barman geweest. Kreeg ik één bitcoin per maand. Bovenop, bovenop de fooi. Maar toen kostte een bitcoin nog bijna niks. Maar ik, ik, uh, kon op die manier kreeg ik eigenlijk kreeg ik kost een inwoning. En toen kwamen ze achteraf zeiden ze van ja, je um, krijgt eigenlijk ook salaris. Ik zeg, oh, maar ik heb helemaal geen bankrekening meer. En toen zeiden ze, oh, we vroegen ons al af waarom dat jij hier heel de dag barman kon wezen. Maar nou snappen we het. <laughs> en toen zei ik van, ik vind het leuk dat ik salaris krijg, maar dan doe maar in bitcoins. Oh, wat is dat dan? Nou, dan heb ik heel die mensen heb ik uitleg gegeven. Die zijn zo ver gegaan dat ze dus... Die, dat internet daar zo... als heel de camping aan het internet was... Dan, konden ze, dan kon je eigenlijk maar half gebruik maken... van dat internet. Dus dan gooiden ze heel het internet... van de hele camping gooiden ze op slot. Zodat ze zelf zo'n bitcoin transactie konden doen. En zo heb ik best wel nog een half jaar... zes bitcoins verdiend. Als barman. Oh en, daar komt het. Toen kwam ik dus terug... Uh, van dat reisje. En... Toen reed ik door mijn oude straat heen. Stond er een politieagent geparkeerd tegenover mijn oude huis. En toen reed ik daar langs. En ik wilde eigenlijk op, zoek gaan, op bezoek gaan bij de buurman of zo. En toen dacht ik, shit, wat de, die politieagent. En toen ben ik dus heel, heb ik heel erg hard gas gegeven. Heb ik mijn auto ergens tussen, tussen wat andere auto's geparkeerd. En toen kwam die politieagent op een gegeven moment met een hoge snelheid zo voorbij rijden. En toen ben ik weer teruggereden, andere kant op. En toen heb ik nog, want ik reed in een heel erg rot autootje. Daar kon je helemaal niks mee. Maar hij was wel heel behendig en vlug. En toen heb ik nog een kleine achtervolging gehad. Uiteindelijk zette die agent mij aan de kant. En toen zei hij, oh ja, ja, want ik wilde hier nog wat vragen stellen. Ik zeg, oh, daar had ik helemaal niet in de gaten, weet je wel. Ik zeg, ja, wil je wegrijden of zo? Ik zeg, nee, jommie, dat autootje van mij, dan zie ik, daar ken ik nog helemaal nergens mee. En dus uh, toen hadden we nog... Uh, ja, want mijn auto was niet meer gekeurd. Dat was het. Maar ik was toen al bezig om geen wegenbelasting meer te betalen en zo. Mm. En zei ik, ja nee, ik kom net terug van een reis. En ik ga in, over een week is die gekeurd. Nou, en toen uh, mocht ik nog even doorrijden. <laughs> ik had wel in mijn auto lagen toen bijvoorbeeld allemaal so kampeerspullen. Van de, dus het, het zag er ook, het was gewoon zo. Ik kwam net terug van, mijn, uh, van het buitenland. Ik zeg, oh ja, daar heb ik even nog niet meer. Maar ik had op dat moment al geen bankrekening meer en dat maakt het heel moeilijk om dingen te betalen in Nederland ja. zonder bankrekening heb je een goed excuus wel ja, nou ja. zeker als, als, jouw pas, als jouw bankrekening geweigerd wordt ja, vorige ja, week... ik zou wel willen, maar ik, ik kan niet cash betalen dat accepteer ze niet vorige week hadden we een artikeltje over mensen die zich autonoom hadden laten verklaren hadden we een of andere zielige truus die had iemand betaald om hun uh, advertentie in de krant te laten zetten dat ze er niet meer aan meedeed en toen zei ze ja, toen kreeg ik ineens allemaal rekeningen over de vloer. Nou goed, de, de, um, waarom zei ik dit nou ook alweer? Ik weet het niet. <laughs> als je bank, ik, zei, ik had gezegd, als je geen als bankrekening mag hebben, dan, uh, dan heb je goed excuses. Je kan je dat ook allemaal niet meer doen nu. Je ja, kan allemaal ik, niet meer betalen. Ja, dus vorige week zei ik toen ook van ja. Ga dan, ga dan in op die euro. Dat je de euro zo onwenselijk vindt. Dat je daar niet mee kan leven. Want dat is een weg. Die hebben al heel veel mensen ingeslagen in het verleden. Met rente dragen, de schuld en zo. Kom je best een heel eind. En dan kun je gewoon voor jezelf een paar jaar tijd kopen. Om uh, uit te vogelen. Hoe je het dan wel gaat regelen voor jezelf. Heb je maar ja. Zo'n mevrouw die dus uh, door iemand. Uh, vorige week als... Uh, werd geïnterviewd omdat ze autonom, zichzelf autonoom had laten verklaren. En vervolgens gewoon op de bank was gaan zitten. En ze zegt van uh, ik ben ambassadeur van uh, Micronazia, Weet je wel. <lacht> <lacht> en dit is mijn ambassade. Ja, het is wel vervelend. Maar dat huis staat uh, geregistreerd in Nederland. Snap je dus. En niet als ambassade. Ja, ik denk dat heel veel van die uh, autonome die hebben het toch niet helemaal goed door uh... Ja. Die hebben het idee dat er een, een soort sneaky uitweg bestaat. Uh, Oké, okay, ja, je noemt de hoofdletters en dan in de naam in kleine letters. En dat is dan een bv en die kan je eruit onttrekken of zo. Het is een juriplaat. Ja, het wel moeilijk, want je bent er jaren mee bezig. En, uh, maar het schijnt wel te kunnen, maar ik heb nooit iemand gehoord die dat dan gelukt is. Of... Jury Platen, het was vorige week uh, voor de rechter gezet volgens mij. Of zoiets. En daarom hadden we het erover gehad. Hmm. Ja, opeens, opeens waren er een aantal van die berichtjes tegelijkertijd van uh, uh, autonome, die het helemaal gedaan hadden. Ja. Maar dat zijn dan ook mensen die gewoon uh, rekeningen niet betalen die, waar ze wel voor getekend hebben. Wat Precies. Ja, en heel veel mensen zeggen ook, ik heb nooit getekend om belast te worden. En dat heb ik zelf ook wel eens gezegd. Ja, als je erover begon. nadenkt, als jij op je hand, nee, nee, nee, als jij op je paspoort kijkt, dan staat er een handtekening op van jou. Mm -hmm. en die heb jij op je paspoort gezet dus daarmee heb jij je goedkeuring gegeven en een contract getekend wel een contract dan? Ja, dat paspoort dus, dat, dat, dat, dat, dat paspoort, nee, de, waar de paspoort je staat niks in over belastingen nee maar er staat wel jouw handtekening op en dat ja, jij maar, dus ja. een, een, een getal nee, hebt een wel getal hebt in Nederland wel een contract wat ik staat mijn handreken, handtekening en maar, op dat, maar dat, moment... dat, dat geldt alleen voor het contract waar het op staat ja, ja maar dat contract ja, heeft ja, je... een nummer dat contract heeft een nummer en voor dat nummer gelden al die regels dus ja, maar Josje, zelfs uh, etatisten voeren dit argument niet eens aan. Dus. Nee, het is ook... ik wel, ik Ja, jij wel. Hoor. Ik wil zeggen, er staat een nummer op. Maar, maar ik kan ook niet, uh, ik kan niet iemand een papiertje geven en dan en daar zet ik een nummer op en die en dan zeg ik, kan je hier even tekenen? En dan uh, ja, laat ik bent... Ja, dat nummer betekent dat je je hele vermogen naar mij hebt overgemaakt. Ja, daar ja, heb je maar ik voor getekend. Ik gaat er uh, nooit mee akkoord. Hè. Als jouw paspoort nou verloopt, dan kun je ervoor gaan kiezen om niet te gaan tekenen. En dan moet jij ook ermee afstand nemen, dat jij dus geen, geen producten meer kan. kan je geen huis meer registreren, geen lening meer afsluiten, geen auto meer rijden. Uh, en behalve dus als jij dat bij een ander clubje mensen kan gaan regelen. Ja, en die zijn er wel, want dan moet je dus gaan emigreren naar een andere. En die hebben zelf de regeltjes onder Een belastingboerderij. Ja, en of, of we kiezen ervoor dat we het anders gaan doen. Maar dan moet je dus geen geld geven aan Veto, Jet, Litschka, Want die wil gewoon onderdeel zijn van de club, en, en, en, uh, de, de allemaal, want die wil alleen maar erkend worden. Ik gaan alleen maar een luxe leventje leiden. Denk ik. Dit is het goede moment voor het Rad deze week. Laat de egultjes maar vallen weer. Nou ja, ja, dan nog even. We hebben nog een paar berichten, maar uh, even kijken hoor. Ik denk een goed moment is naar de Brabanders. Oh, nee, ik heb nog een, namelijk een leuke quote. Ik ben ook Brabander, maar ik dacht dat we naar het klokhuis gingen. Uh, ja, we hebben nog eerst uh, ja, de klokhuis. Ja. Dan Gooi dan jij gooien... je klokhuis of bananenschil ja. in de bosjes, dat kan je 150 euro kosten. Ja, raar, en toen heb hè? ik vandaag, en ik heb dat bericht gelezen, dat was een paar, een paar dagen geleden. Vandaag gooi ik dus een steeltje weg. Geen klokkenhuis, maar alleen het steeltje. Oeh, En volgens mij is dat, is dat ook 150 euro dan. In Nederland, hè? Ja. ja, ja. Ben je in Nederland? Nee. Mm. Maar vertel, wat, wat is dit oh, voor. Oh, je een... gooide het vanuit Servië zo weer dat het, dat het steeltje in Nederland komt. Ja, ja. Maar, maar wat is dit voor, voor onzin, mensen? <laughs> nee, ja, ik snap het wel. Want je woont in Nederland met 17 miljoen mensen op uh, een paar honderd vierkante kilometer of weet ik wat Ja, is. maar ik bedoel een bedraagsschil en dat, dat soort dingen. Dat, dat is gewoon goed voor de natuur. Ik bedoel dat dat verrot hm. en dan hebben ze weer nieuwe voeding. Ik, lig, ja. ik, ik zit hier dan die 30 meter van een boomgaard vanaf. En die man die neemt niet meer de moeite om die appels te plukken. Die, die appels die flikkeren allemaal naar beneden. En die liggen daar een beetje weg te rotten. Er komen berg eenden en die gaan het allemaal een beetje op zitten eten. En als een appel zijn, zijn appels laat vallen in de natuur, is dat dan ook strafbaar? Moet die, moet die boom beboet worden ofzo? Of de eigenaar van die boom? Maar dat, is, dat is niet de openbare weg, hè? Ja, dit is in de bosjes. Oh, in de ja. bosjes. Hun dit bosjes, zijn. in onze ja, bosjes. Dus als jij nou in het centrum van Amsterdam woont, dan kun je wel zeggen: ja, dat bosje is natuur, maar zo werkt het volgens mij niet. Want dat is gewoon één grote stad. En als iedereen zijn bananenschillen in de bosjes loopt te flikkeren, dan heb je binnen no time daar een hele berg liggen. Dus... Ja, in, de ja, meeste, in de meeste de, de, de, de gebieden is het wel onzin. Dat... Een, een nee, bolken... maar nog steeds, nog steeds is dat goed voor, voor die plant die daar zit. Ja, nee, maar dat is niet die bedoeling. Ja, en niet als plant... er duizend bananenschillen overheen liggen waarschijnlijk. Nou, ja? nee, ik, maar... ik, ik, kijk, er is een, een heel bekend experiment geweest. Uh, daar hebben ze ergens in midden amerika hebben ze. Uh, nou ja, ze wilden weten van waarom de bananenbomen, want die, die werden allemaal geplukt en zo door American Fruit Company. Uh, maar die bananen werden steeds uh, kleiner en zo. En dat, ja, dat, dat vonden ze een probleem. En toen hebben een paar uh, van de biologen hebben naar gekeken. en Die, uh, die hadden zoiets van, hoe ging dat dan vroeger, weet je wel. Want toen waren de bananen wel groot, waarom zijn ze nu klein. En toen bleek dat nu alles gewoon geplukt werd en er viel niks meer op de grond. En vroeger was het nog zo dat ja, er viel als een banan op de grond en zo. En dat was dan nieuwe voeding voor die boom. Dus toen hadden ze zoiets van, weet je wat? Wat we moeten doen is, uh, we pleuren heel veel, bij bananenbomen, heel veel bananenschillen. Bij uh, sinaasappelplantenbomen pleuren heel veel sinaasappelschillen. is dus echt vrachtwagenladingen vol, hè? Dus die bomen werden bijna bedoeld onder die, die sinaasappelschillen. En dat lieten ze toen gewoon rotten. En uh, de, de, de jaren daarna was er een enorme uh, oogst van uh, hele grote dikke sinaasappels, hele grote dikke bananen. En toen kwamen ze erachter, oké, okay, het is gewoon goed voor de natuur, weet je wel. Dus ja, het is... Dus, uh... De boom in Amsterdam Centraal is niet bedoeld... om goed voor de natuur te zijn. Die moeten mensen die daar rondlopen... genoeg plezier geven dat ze denken dat ze in de ja, natuur... Ze mogen een stukje groener zijn of zo? Nee, want dan moeten ze weer extra geknipt worden. Oké. Okay. Die boom in Amsterdam is waarschijnlijk ook van plastic, hè? Uh. geld op de schillen, zeg je. Statiegeld. Ja. Dat is de Moet je hem gewoon inleveren, inderdaad. Ja, doe het. Dat do, is idee. <laughs> breng ze niet op ideeën. Nee, breng ze niet op ideeën. Misschien <laughs> luistert GroenLinks. <laughs> ja, uh, nou, dat de mensen dus ook hun appels gaan schillen voortaan, omdat ze dan gaan terugkrijgen. Uh, uh, uh. Nee, maar dat is echt ridicule. Dit. Maar ja, goed, het is de overheid. Hè? Hm. Ja, wie wordt er nou daadwerkelijk voor beboet? Misschien voor een bananenschil, inderdaad wel, maar dan gooi je hem dus ook gewoon midden in het vondelpark uh, in, in het water. Nee, maar ik, heb, ik, ik heb wel eens gezien, dan zie je zo'n politieauto voorbij komen en dan zie je iedereen rondom die politieauto die daar fietst of zo, alleen maar verkeersovertredingen begaan, weet je wel. Dan zie je vijven ja, ja, ja, ja. op een rij uh, op een tweerichtingsfietspad op op oh. fietsen. Uh, en die zitten allemaal nog te whatsappen, weet je wel. Op een telefoon. Uh, ja, noem maar op. Iedereen om, om die politieauto heen begaat gewoon een overtreding en de politieagent die doet helemaal niks, die rijdt gewoon door. Dus ja. Dus ja, het is, uh, zo, zo, ja. ja het is. Het is inderdaad zo dat, het, dat er in de praktijk weinig mee gedaan wordt. Maar ja, je kan het wel vaker hebben dat, uh, dat de, je kan zelfs van de, de pandemiewet zeggen van nou in de praktijk zijn er niet zoveel avond, avondklokken of zo. Maar ze hebben die wet wel en ze kunnen als ze jou willen ja. pakken, dan. Uh, dat dan zeggen ze, ja, sorry, ja, dat is wel de oh, wet. Maar dat is wat ze doen. Nou is het, nou is het opeens wel de wet. Ja, dat is ja maar er is er iemand die fietst met een Watson, die zit te whatsapp hebben op zijn fietsen. Ja, ja, ja, maakt dat niet uit. Wat ik wil zeggen is, dat dat is wat ze doen. Hè. Dan, gaan ze, dan hebben ze een, een, een controle en dan gaan ze alleen maar controleren op die ene wet. Van, uh, meestal is dat op snelheid, weet je wel, dat je de brommer te snel is of zo. Of ze gaan ergens staan, inderdaad, uh, mensen beboeten als het licht niet aan is, weet je wel, wanneer het schemert. Dus uh, dat, dat is dat nou wat ze doen. Dus dan, uh, dan gaan ze gewoon echt uh, puur gericht op één dingetje gaan ze controleren. Oh, dus, uh, zo werkt dat. Ja. Maar even kijken hoor, er wordt nog wat in de chat gezegd, want ik zag iets bewegen. Um, even kijken, JF zegt. Uh, nee, nee, niks. Uh, goed, ja, dan gaan we naar het volgende bericht toe. En dat is um, de Brabanders, geloof ik, of nee? Ja, volgens mij wel. Overheid ja. niet te vertrouwen vinden, Brabander. Ja, ja, ja. Daar we ja, naar het rad. Een bericht van Omroep Brabant. Dus volgens mij is het gewoon dat in heel Nederland de Winter, burger de overheid niet te vertrouwen Maar dit is een Omroep Brabant artikel. Dus zeker zit de Brabander vindt de overheid niet te vertrouwen. Ja. Want in Brabant is het ook gewoon net als in de rest van Nederland dat de mensen de overheid niet zo te vertrouwen vinden. En ik vind het nog een leuk dingetje bij deze. Even opletten of jullie het kunnen herkennen. Dan ga ik even het opnoemen. Het resultaat van het onderzoek. 48% heeft zeer weinig vertrouwen in de overheid. Uh, 3% die weet het niet. 11% heeft veel vertrouwen in de overheid. En 38% vindt voor allebei wat te zeggen. En nou komt het. Hier is de conclusie. Dus 48% heeft zeer weinig vertrouwen in de overheid. En ja, daar staat 49%. En de, en de conclusie is dat 49% van de Brabanders zegt ja. dat ze zich in de steek gelaten voelen door de ja, overheid. Ja. Misschien was dat een aparte vraag. Dat kan ook maar zijn, dan hè? kun je dus zeggen, de meerderheid vindt van niet. Maar ik heb net de cijfers opgenoemd. 48% weinig en 38% voor allebei. Nou, en dan komen ze toch op 49%. Oké. Okay. Het kan zijn dat het een aparte vraag was op de lijst. Dat dan, de ja, dat kan. Dat kan. Ja, ja. Dat is toch nog een kleine overwinning. De ja, meerderheid ja. van de Brabanders voelt zich niet in de steek gelaten. Nee. Dan moet je je vragen van hoeveel voelt zich dan... Uh, ja, dat staat er. 99% nee, nee, nee, procent nee. voelt zich in de steek gelaten. Dus de meerderheid nee, nee, voelt zich nee, niet nee, in nee, de nee, steek nee, nee, Nee, nee, nee, nee. Misschien was de meerderheid... Tenminste was, was de andere, degene die zich niet in de steek gesla, uh, gesla, gelaten voelde... was uh, bijvoorbeeld uh, 45%. Nee. En dan had je een stukje daarin die, die weten nee. dat niet. Die zeggen ik weet het niet. Nee, daar gaat het niet om. Oké, okay, dan moet ik het anders zeggen. Er is een minderheid van de Brabanders die zich in de steek gelaten voelt. Ja, maar je hebt ook een stukje die zegt, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb geen mening. Of ik, ik heb geen mening. Kan je ook nog hebben. Nee, en dan blijf, een, een ander, ander percentage. Die, uh, ja, ik blijf bij dat laatste, Johan. De uh, minderheid uh, van Brabanders voelt zich in de steek gelaten. Uh, uh. Ze gaan pas in actie komen als het 51% is of zo. <laughs> nee, als de e-guld op 1 euro staat, dan komen ze uh, uh, uh, uh. Maar uh. oh ja, dit klinkt wel goed. Kijk, als het echt alleen maar het sentiment in Brabant is en de rest van Nederland is wat positiever, dan zou je zeggen van, nou ja, LP, ga vooral even naar Brabant toe. Daar flyeren. Ja. Hij, uh, is dat toch al, in Brabant is ook de minderheid, is, uh, voelt zich in het steek gelaten. Dus dat is toch prima. niet Nou ja, 51%, uh, 49% is toch wel mooi voor de LP. Dan kunnen ze in ieder geval minimaal een zetel halen, denk ik. <laughs> Toch of niet? Maar ik ga even aan het rad draaien, want, ik, want daarna hebben we nog twee berichtjes. Goed moment. Goed moment voor mij om mijn leven te openen. Ja, uh, uh, Had je dat nog niet gedaan, joh? Nou, ik had wel een blikje bier gedronken, maar dat was geen leven. Ah, want die was ja. nog niet koud. Ja. Mensen, jullie kunnen uitroepen tegen Ron Paul in de chat, typen. Spoel je vrij. Gaat een keer. Ram op dat toetsenbord. Ja, tien i gulders het is een beetje weer naar beneden gegaan ook, hoor. Er is nu iemand bedoel, die... bedoel je ja, uh... nou net niet zeggen, joh. Dat, uh... Hoezo? Ja, je geeft gewoon tien i-gulders e weg, toch? Van, het heeft nog nooit zo hoog gestaan, dat soort shit. Nee, want er, ik was nog niet klaar. Er is nu iemand die je 7.000 e gulders aan het verkopen. Dus dacht je van, ik moet er een paar hebben. Dan, eh, sinds deze ochtend staan er 7.000 te koop. Oké. Okay. Wel, op, als je dus gisteren 7000 stuks wilde kopen. Dan gaat de prijs met uh, 50% omhoog. Mm -hmm. Snap je? Oh. Ik zal volgende week vertellen of dat ze al weggekocht zijn. Hm. Wat zullen we doen als ze we weggekocht zijn? Dat je dan zegt van nou, dat bedrag van JF, dat geven we aan een um, ander uh, andere potentieel LP-lid? Nou, ik, als degene die wint, die mag kiezen of de prijs van jouw 10 e gulders of je hebt een abonnement. Ja, dat kunnen we ja. ook doen. Laten we dat doen. Ja, mogen ze kiezen. Ja. Er zijn uh, meer uh, kijkers op Twitch dan dat er mensen nu uh, uitroepteken Ron Paul getypt hebben. Dus oh. als je uh, een eigen wilt winnen of een lidmaatschap van de LP, typ gewoon uitroepteken Ron Paul in de Twitch chat. Ja, heppa, er komt er weer eentje bij. Ja, ik heb ook wat geschreven. Wat mm. dus heb mensen... ik? Meteen 25% kans. <laughs> ja, ja, ja, oh jij was het mm -mm. Nou, er zijn nog steeds meer kijkers op Twitch dan uh, misschien er zijn er uh, heel weinig luisteraars dat de mensen dat het aan hebben staan die zitten andere dingen te doen, dat kan ook nog ja goed, een paar seconden en dan ga ik aan het rad draaien dus, uh, of je hebt toch een bot er ook tussen dat nee? uh, kan ook oh. dat kan ook ja nou, vorige week hadden we geloof ik meer nee, nee dat was niet vorige week, maar een paar weken terug hadden we inderdaad heel veel uh, mensen op het rad zitten terwijl we minder kijkers hadden op de dingen ja. Ja. Maar goed, um, de, de, de kans om iets te winnen is, uh, even kijken, is nu. Dus typ nog snel wat in als je dat kan. Ik ga uh, draaien, dat is 3, 2, 1, en nu ben je te laat. Oké. Okay. nog van Ethically Speaking. Oh, die zegt, ja. lag er geen koffer goud in je auto. En dat, ja. is, dat is ook wel zo, maar die auto die was gestolen. Weet je dat nog, dat verhaal? Jezus, wat er... Nee, er nee. een hoop gebeurt in de afgelopen jaren. Uh -uh. Uh, oh, even kijken zomaar kijken, was dat zomaar kijken ik kon het net niet zien, het leek wel of het zomaar kijken won ik, ik, ik, ik was het niet Nee, maar uh, ja, ik heb het net niet, net niet kunnen zien. <laughs> zien, kan iemand nog even terugkijken op de replay, maar uh, in ieder geval, uh, ik, ik kijk nog even terug, maar degene die, uh, als, je, als je denkt van nou, ik ben de winnaar kan je in ieder geval uh, zeg maar even in het chat of zo, of in een whisper, of je gewoon 10 egos wil winnen of een lidmaatschap van de LP ja, er wordt wat in de chat gezegd. Uh, zomaar kijken, gefeliciteerd. Ja, zeg jf. Uh, nou ja. maar kijken, wil je lid worden van de LP? Of wil je... Dus, ja, zomaar kijken Is Jan Paul. Wil je lid worden van de LP? Of wil je... Um, gewoon tien egel. Dus zeg het maar even. Je kan het in de whisper zeggen. Je kan het ook in, uh, in de chat zeggen. Ja. Uh, dan ga ik even naar de volgende berichten toe. Even kijken hoor. Deze halen we weg. En die uh, komt tevoorschijn. Nou ja, we hebben nog twee berichten is een beetje uh, het, hetzelfde uh, de verkiezingen komen eraan en de partijen die doen zeg maar uh, een boekje over wat hun plannen zijn voor, uh, voor Nederland en uh, we hebben hier zeg maar D66 en de SP die willen een hogere btw hebben om um... hogere btw op bloemen om weggeneratie te helpen ja ja. Dus, uh, ja dan kon, uh... gaat het bloemen belasten om op om zogenaamd de uh, pechgeneratie te helpen, dat zijn dan weer die, die flutbaatregelen. Ja, je moet een je moet een huis kopen voor de half miljoen als je wil wonen, maar uh, je krijgt waarschijnlijk 75 uh, cent uh, uh, van de belasting op uh, bloemen die door op bloemen wordt. Hoef je je studieschuld met 0% mag je je de schuld aanhouden. Ja, ja. <laughs> Hey, en uh, ik dacht dus bij dit artikel dat ik het woord pechgeneratie voor uh, uh, woord van het jaar wilde nomineren. Pechgeneratie. De ultieme betuttelnaam om gewoon een hele generatie neer te schrijven. Ga ja, vooral niet proberen om iets van je leven te maken, want jij behoort tot de pechgeneratie. Ja, je hebt gewoon pech. Ja, ja. Je hebt gewoon pech. Ja, jij kan er niks aan doen, joh. Nee. Het is gewoon pech hebben voor jou. Ja, maar bij de pakken neerzitten, want... Uh... Die insectenburgers, die smaken ja. zo slecht ja. Je kan wel zeggen dat je pech hebt, maar je hebt tenminste nog een insectenburger. Dus. Dat vroeger ja. ook niet Dit, uh, o, is vroeger ook, maar, ook niet over ons gezegd. Het was maar net als je ouders twintig jaar eerder geboren, dan had je er nog wat van kunnen. Nee, maar jij zit niet bij de, de pech. Nee, maar toen wij jong waren, kijk, wij zijn je, je, je, je, beter, wij zijn een beetje van dezelfde euh, periode, toch? Ja. Mm -hmm. Toen we jong waren, werd ook gezegd dat we allemaal niet snudden waren, toch? Toen we jong waren. Ja, maar er werd niet gezegd van, nou, jullie zitten bij een generatie die het door kan schudden. Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik had het idee wel, hoor. Maar ja, ja ik had daar verder geschuid aan. Hier hebben maar, we nog uh, de JFAB. Blo bloemen nu onbetaalbaar voor pechgeneratie, zeg ik. Uh, uh, uh. <laughs> ja, ja. Dat wordt uh, je uh, ook uh, nog afgenomen, dat bloemetje. Die maar zijn kijken... ook heel slecht voor het milieu, hè, bloemen. Heel ja, slecht. Heel slecht voor het milieu. Ja, het is nergens goed. Een hele grote voetafdruk zet je daar neer. bloemen. Ja. Als we maar kijken, die, uh, die wil lid worden van de LP, Josi. Uh, ik heb het gezien. Ik heb een ja. uh, berichtje gestuurd via de Wisper. Oh ja, ja, ja. je hebt, uh, Ik je hebt, heb uh, gefluisterd. Ik heb contact met hem. Um, dan uh, even kijken, hoe moet ik jou dan 10 euro. Uh, sorry, 10 euro zeg ik. 10 <laughs> euro nee, <laughs> nee, dat maakt niet uit. Nee, dat He? maakt niet ah, uit. gaat niet uit. neem even contact op met die uh, Tom Wensel. Want ik heb nu drie... Nee, ja, maakt mij niet uit. Maar ik heb nu drie mensen wie, die, die in de wachtrij staan voor een lidmaatschap. Ja. Dus dat kan allemaal in één keer geregeld worden. Snap je? Maar jij kent Tom Wenzel. Oh nee, want dit was, dit, was, dit was hetzelfde. Dus die van Jan Mark alleen moet er ook bij. Ja, als ja maar zo wat, mag moet kijken, wat moet ik doen dan? Nou, als, nee, als, als zo mag kijken, contact op me met Tom Wenzel. Dan, dan, dan uh, regel ik het ook meteen met Jan Mark. Uh, ja... Uh, even kijken hoor, de e-mailadres van Tom Wensel was dat iets van tom we, Wensel zo? zo? We staat maar je tot, stem op of zo? Eh, laten we maar tot, uh, tot uh, uh, hoe het als je jullie nou, weet je wat, Josje tot aan jij... de verkiezingen, wacht even hier, want tot aan de verkiezingen doen we iedere week dat je een lidmaatschap van de LP kan winnen of 10 i-gulders ja. uh, maar je kan maar één keer winnen, dus als zomaar kijken volgende week weer wint, dan wint hij gewoon 10 i-gulders, ja, uh, snap je maar uh, ja. Ah, Joshi, um... we, wat... we doen nu even gewoon live hier. We wilt het even buiten de uitzending doen. We ja, dat is goed. De je moet tien minuten luisteren naar uh, een enorme zee waar je okay, okay, drie okay, mensen yeah, okay, lid maakt. Okay. Ja, ja, ja. We verzinnen, nee, dus de... te... we verzinnen het ook gewoon te plek, hè? Met de i gulden <laughs> kun je dus ook lid worden van de LP, dus dat wilde ik alleen ja, maar even. ja, ja, ja. ja. Um, ja, je kan ook zomaar kijken Gewoon lid wordt van de LP. Dus je gaat gewoon naar de LP toe, stem op LP toe. Je, je wordt lid en dan zeg je... Uh, ja, nee, maar dan moeten die regels hebben. Dus wat je ook nee, gewoon nee, kan nee, doen... Dat, dat kan ook. Gewoon helemaal invullen wat er allemaal gevraagd wordt. En, en dan gewoon zeggen, ik betaal met crypto en dan moet je het doorgeven. Oh ja, dan moet je even zorgen dat jij ook even op dat moment uh, online bent. En je krijgt hele leuke boekjes voor in de, in de plaats. Uh, uh. We sturen iedereen boekjes op. Ja, Maar goed, uh, we gaan naar uh, D66 en de SP. Die hadden, die, die hadden wat. Uh, daar waren we. Weet ik niet meer, jongen. Weet ik niet. Ja, het interesseert me ook. Even, even kijken. Ja, volgens <laughs> mij wel. Ja, ja. Want we waren die Brabanders hadden de gaten. Uh, dat is de pechgeneratie was er, hè? Ja, hogere btw op bloemen. Ik las van de week ook hogere btw op uh, hotelovernachtingen. Maar ik dacht dat die al op btw zaten... ...hotel overnachtingen, dus... Maar dan is toch ja. de vraag of daadwerkelijk dat geld... ...ook gebruikt wordt voor dat. Want dat is het punt, hè. Want ze hadden dat ook, Vroeger was het ook van... ...dat de accijns... ...of, of de belasting van, van de, op de wegenbelasting... ...al die dingen... ...dat het daar werkelijk voor de wegenbelasting werd uh, gebruikt. Toen had je van die activistische groepen... ...zoals de Tuf Tuf Club... ...en uh, nog van, van die andere uh, motorrijdersclubs, zeg maar... Ja, hadden zoiets van... Uh, die hadden dat uitgerekend en WOP-verzoeken gedaan en die kwamen erachter van dat het helemaal niet gebeurde. Dus dat gewoon een fractie van het bedrag wat binnenkwam uh, met wegenbelasting en zo, dat werd maar gebruikt voor de wegen. En de rest ging gewoon naar allerlei andere shit toe. Ja, dat is nog erger geloof ik. Ja. Dat is ook ja. helemaal nooit beloofd. Dat nou, staat er, dat wel, is wel dat de bedoeling. Dat staat niet op dat contract dat je tekent als je je paspoort uh, afneemt <laughs> Ik, ja. ik zeg bij deze Johan, zolang ze geld blijven printen, is belasting betalen eigenlijk allemaal bullshit, joh. Oh, oh. Ze printen er toch wel bij. Uh -huh. En dan op een gegeven moment ga je meer rente betalen, ja, dat zal wel, ja. Maar ja. Hm? Ik denk overigens dat het voor die pechgeneratie wel vanzelf weer goed komt. Om daar nog even op terug, uh, in de zin dat, omdat er zo weinig jongeren zijn, staan er straks een heleboel huizen leeg. Zeker als die ouderen allemaal die spuitjes gaan nemen. Dan, ja, dan lost het pensioenprobleem zich, zich op. Die, het huisprobleem lost zich op. Uh, die, die huizen komen ja. allemaal uh, ja. beschikbaar. En uh, ja, wat lost zich nog meer op? Ja, De banen die zijn er ook bij de vleed. Want uh, die bedrijven lopen helemaal leeg. Overbevolking. Opgelost. Want de babyboomers gaan nu met pensioen. Ja, ook minder vliegverkeer. Want ze, gaan, uh, ze geven, hebben nog nooit zoveel geld uitgegeven aan reizen. <laughs> Stond er vandaag in de krant. Ja, omdat die reizen duur zijn geworden natuurlijk. Ze niet meer gaan reizen, maar alleen, uh, ze zijn... Ik heb nog een paar duur. babyboomers, die zijn gewoon altijd op vakantie, weet je wel. Uh. En mijn ouders die houden er ook wel van, hoor. om lekker. Uh, die gaan ze een weekje daar, een weekje daar. Oh. Ja. Dat is vaak wel de generatie die naar de NOS kijkt en die zich helemaal boos maakt van voor, de, voor het milieu. En die geeft dan allemaal de jongere generatie de schuld. Ja, jullie gaan allemaal op vakantie. Weet je wat je dan moet die die zeggen? gaan één keer op vakantie, maar die boomers, hun generatie, gaan gewoon drie keer op vakantie, weet je wel. Dat is toch maar pensioen. Ja, want ik zeg altijd als ze dan opmerking maken over de jeugd, dan zeg ik altijd wie heeft ze dan opgevoed, zeg ik. Ja, ja, ja. Hè? Leg het gewoon maar terug. Ja, is dat zwakke jeugd? Nou, wie heeft ze opgevoed dan? Zullen wel zwakke ouders geweest zijn. Ze hebben één keer een rondje gelopen om de kernwapens en vervolgens een pensioencontract getekend. En nou beginnen ze te klagen dat ze, dat ze ja, uh, sociale, uh, hoe zeggen ze, uh, social credit score niet leuk vinden. Ja ja Dan moet je maar niet heel je leven aan zo'n social credit score betaald. Hm. Jij, jij ja, wil graag, uh... graag beschermd worden, toch? En nou bestaat er een bitcoin. Nou, dat is super gevaarlijk voor jou bestaan. Want uh, jij print gewoon non-stop geld om oorlog te voeren en al die bullshit. Dus Ik daar ja. nou ook een socialist in. Die ging uitleggen echt zo'n zo Bernie Sanders uh, type. Ook die, hij zag er bij hetzelfde uit ook. En dezelfde leeftijd. En uh, die zei dan van... Ja, ik zal even uitleggen hoe het, hoe het allemaal gelopen is. Kijk, er was een, de grootste crisis van het kapitalisme ooit in de jaren dertig. En toen uh, waren de vakbonden en die maakten een vuist en die zeiden: zo kan niet. En dat was echt vreselijk en vreselijk. En toen kwam Ro uh, Roosevelt en die zei: oké, okay, ik ga jullie er doorheen helpen. En uh, jullie krijgen Social Security en jullie krijgen uh, de minimumload en uh, jullie krijgen wat uh, de, uh, de werkloosheidsverzekering. En, uh, en daarna begon hij te klagen over. Dat het, dat het nu zo'n empire was geworden. Die alleen maar oorlog en dan denk ik, ja Dat is toch een logische volgende stap. Hè? Eerst tuig je er een enorm machtsapparaat af. Om al die afpersingen te doen. En iedereen met gestolen geld uh, uh, naar je hand te zetten. En dan zeg je van. Hé hey, dat machtsapparaat. Dat, uh, dat loopt helemaal uit de hand. Uh, dat, uh, dat doet allemaal. Uh, je gaat allemaal uh, geweld gebruiken overal. Ja. ja. En het echte Eén, geweld... twee stappen van de socialisme en fascisme eigenlijk. Het echte geweld gebeurt buiten je zicht om, want die 150 euro voor een bananenschil die wordt jou nooit aangerekend, snap je? De, de, nee, het is de... ook zo. ze beginnen altijd de overheid begin met het hardste geweld te gebruiken in het buitenland, met buitenlandse missies en zo, daar bombarderen ze ronin en toplos. Ja, maar, maar, uh, maar dat komt uiteindelijk naar huis toe, net zoals ik denk dat. Amerikanen hebben nu in het buitenland met drones vermoorden ze mensen. Dat gaan ze straks in Amerika ook doen. Want waarom, als het het buitenland zo goed is, waarom zou je dat dan thuis niet gebruiken? Ik denk dat dat, dat, dat langzamerhand naar... Dat is eigenlijk met het Romeinse Rijk ook gebeurd. César, die begon eerst buiten het Romeinse Rijk. Begon die campagne in Gallië uh, tegen de Germanen en zo. En uiteindelijk komt hij uh, met zijn leger naar Italië toe. En heb hij een burgeroorlog te pakken. Oh. Maar Ja, dat vind ik nog een uitspraak, oh. Peter. Ja, dat okay. vind ik nog een uitspraak. Maar goed, we, laten we er niet te diep op in Ja, uh, uh, op... Daar gaan we er maar even op in. En nu kan je en ze niet. zijn gek genoeg ervoor, dus het kan. En er ja. zijn ook genoeg wapens, dus dat kan ook. Ja. En wat dat betreft zit ik hier in Servië, in het land wat als derde in de wereld bewapend is. Maar ik ben niet zo bang dat er hier zo snel een burgeroorlog uit zou breken. Nee, nee, maar Servië heeft ook niet zoveel buitenlandse campagnes gedaan, toch uh, nog? Dus die zitten nee, nog... En... vroeg in de cyclus, zitten die nog. Ja, die zitten, zijn heel eensgezind met z'n allen toch wel. Uh... Heeft ooit een groot Servische Rijk bestaan, hè? <laughs> ja, maar nee. er zitten bepaalde, zit bepaalde sequentie in, net zoals in Duitsland. Mm -hmm. Duitsland ging op een gegeven moment de welvaartsstaten, de eerste moderne Europese welvaartsstaat invoeren met uitkeringen, pensioenen en de hele handel. En dan moesten ze natuurlijk ook een sterke staat bij hebben en die, en die moest Duitsland verenigen. En toen kreeg je het Duitsland tot het één Duitsland, zeg maar, want dat waren boendeslanden eigenlijk, onafhankelijk waren. En dan heb je eenmaal die sterke staat en dan uh, hey, er zijn er tijd wereldoorlogen waar we, waar we in, uh, in vechten. Dat, dat is dan een logisch gevolg van die sterke staat die, die al gewend is om te stelen en te roven en, en die al de argumenten klaar heeft liggen waarom dat allemaal goed is waarom ze als zij dat doen. Ja. En ja, als ze dat toch klaar hebben leren, dan kunnen ze dat net zo goed voor een oorlogje gebruiken. En, ja, Waarom dan niet uiteindelijk je eigen bevolking, als je ja, je joden uitmoorden als je daar een probleem mee denkt te hebben? En zo hebben ze dus in Servië, hebben ze hun Kosovo. En die mensen hier, die hebben inderdaad een heleboel wapens. Hè, maar uh, de manier waarop het in de afgelopen jaren nou zich heeft vormgegeven, denk ik... Dat ze niet de behoefte hebben om die te gebruiken. Want ze weten dat ze voor dat Kosovo. Hebben ze geen geweld nodig. Omdat het een onhoudbare situatie is. Die in veel meer plekken. Zijn uitwerking gaat vinden. En het is wel een beetje inderdaad. Uh, gedoe. Weet je wel. Maar om nou te zeggen. Die mensen die staan hier met de wapens in de hand. Om elkaar kapot te schieten. Dat uh, zie ik niet snel gebeuren. Terwijl in Amerika zie je dat dus wel steeds meer. En denk ja, maar Amerika meer zit aan het eind van zijn empire. Vandaag is er weer eens een schietpartij geweest met 18 doden. Van iemand die in een restaurant, en een bowlinghal, allemaal dingen. En Europeanen denken altijd dat het met wapenwetten gaat opgelost gaat worden. Dit is grote onzin. <laughs> ja. Maar het feit dat dat in Amerika is, omdat het een empire is in zijn eindstadium. Daarom, daarom heb, je, heb je dat soort problemen. En die moeten geweld de helemaal in prijzen omdat ze de overheid gewoon overal alles met geweld oplost. Dus als je aan ieder kind op, dat naar school of staatsschool geweest is, vraagt van uh, hoe moeten we dit probleem oplossen. Er moet een wet komen en die moet afgedwongen worden met boetes en geweld enzovoort. Dus als jij denkt dat voor elke probleem de oplossing geweld is, dan ga je in je eigen leven uiteindelijk ook uh, problemen oplossen met geweld. Uh, bij sommige dit... mensen in ieder geval. Ja, dus het zijn ook een... allemaal mensen met, met psychische problemen. Hè? De, deze schutter was ook weer iemand met uh, ja, en ik denk psychische juist problemen, mensen, problemen. Ik denk ja. juist mensen met psychische... Dit was een reservist ook, begreep ik. Ja. Die heeft in die machine gezeten. En ik denk dat juist mensen met psychische problemen... Dat die dat het eerste oppikken, zeg maar. Die kunnen het onderscheid ja. niet maken van... Uh, ja, je mag wel uh, dingen met geweld afdwingen als je in de overheid zit en een badge hebt, maar ja. niet als je daarbuiten zit of zo. Dat, dat, maar is, dat nu ook een tendens, niet. is nu ook een tendens. Het is nu ook een tendens dat ze allemaal die mensen maar in de maatschappij lozen. Weet je wel? Vroeger zat dat dan opgesloten ergens in een inrichting. En nu is het gewoon, uh, ja, net als de grenzen open gaan, gaan ook die deuren open van al die inrichtingen. En jongens uh, gaan lekker de straat op. Er zijn er ook, veel meer, op, er zijn er ook ja. veel meer van, want. want ja. uh, Mensen worden gewoon gek gemaakt. Als jij, als jij de hele tijd te horen krijgt: ja, ja. Uh, een, man en een, uh, ja, een man en een vrouw, er zijn 63 genders. En je kan elke dag, kan je een man zijn, dan weer een vrouw. En ze geven seks education aan kinderen. En je wordt de hele dag gegaslight daar. Je wordt, je wordt echt uh, gewoon. Zebra-paden met regenbovenlaag. Alles, alles is ondersteboven, zeg maar. De agressor is de, de, uh. de verdediger. Uh, the war is peace, freedom is safety. En ignorance is strength. En, uh, en om de democratie te redden moeten we censuur doen. En om de democratie te redden moeten we de oppositie verbieden. En Trump in de gevangenis gooien. Zo. En het is zo'n enorme gaslight. Moet je je eens voorstellen, als jij mentaal een beetje labiel bent. Hoe, je, hoe, hoe dat binnenkomt. Ja, dan, dan, dan flip je helemaal door, denk ik. Uh, uh, uh. Heb je dat ook niet... Die, ja, Je hebt zo'n mooi filmpje van die uh, maskerdragende mensen. En dan... ...staat er een zo'n gozer op zo'n pijltje... ...weet je wel, van die richting op... ...en die gaat echt helemaal uit zijn bol... ...omdat anderen zich er niet aan houden... ...en oh, ja, terug. Hey, zie je ziet het allemaal met die Karens... He? ...die hebben ook allemaal... ...ik ja, wil de, de politie. Ja, ik kan... Zo ging ik laatst los op die man... ...die... Uh, ik, ...ik benoemde het als volgt... ...hij wilde graag met schuldvaluta... ...afgedwongen met geweld... ...voor GMO aardbeien betalen in een SDG supermarkt <laughs> en iedereen ging helemaal geweldig op die man omdat hij met cash schuldvaluta wilde betalen dus ja wij gaan met cash betalen want het was een, een, een, een, een, een cashless supermarkt weet uh -huh. je wel en dan zei hij nee ik heb hier allemaal centen in mijn handen. dit is legal tender ja legal tender dus afgedwongen met geweld wil jij je GMO-aarbeien uit de SDG, hè? de Socia Socia Sustainable Development Goals, supermarkt kopen. Nou, en dat was de ja. held. Dat was de held, want hij wilde met geen cashgeld betalen. Wauw. Nou, Nog wel even gaan. Ja, dat is dus niet waar we op, naar op zoek zijn, mensen. Denk je wel. Betaal contant. Al die mensen kun je gewoon afschrijven. Allemaal afschrijven. En, en heb ik laatst dus geschreven in een verhaaltje en noemde ik. Afgeschreven? Nee, ontvang contant. Het gaat niet om of je contanten kan betalen. Die mensen ontvangen helemaal niks contant, want die hebben een pensioenuitkering of een bijstandsuitkering. Uh, of ze hebben uh, uh, een internetbusiness, uh, in, zeker, uh, in zekere zin. Met, met mm -hmm. PayPal of uh, hoe heet het tegenwoordig? Uh, uh, uh, onlyfans, OnlyFans. Nou, dan zit je dus gewoon vast in het in het digitale geld, waar ze zo'n hekel aan gewoon hebben. voor je eigen raam staan te strippen en nee, ontvang cash ervoor, ja, niet, uh, <laughs> niet, niet goud. Ja, het goud afrekenen met goud. Ja. ja. ja. Kijk maar hoeveel <laughs> goud gaat er dat in mijn Dat was die ru die met die 20, twi 30 kilo goud in zijn auto reed, die had wat deeltend gedaan. Ja, dat je zegt van ik ga wel op het vliegtuig zitten, stop die baard er maar in. Dus ik was gewoon een hiphopper met zijn verzameling kettingen. Stopt er dan maar een baar in. Maar dit staat er op het programma van de Omtzigt uh, NSC. Dat is de nieuwe uh, sociaal contract. En uh, hoe dat zegt, uh, JF zegt ook al van Joshi uh, uh, in de chat. Um, wat zei hij nou? Nieuw sociaal contract. Ja, oh ja, uh, alles komt goed Joshi. Uh, straks komt er een nieuw sociaal contract. Ja, ja. ja. Ik was over het sociaal contract aan het praten voordat er een woord voor was. Dat heeft Barbara Baarsma speciaal voor mij uitgevonden. En dat is? Ja, het sociaal contract. Nou ja, volgens mij was Jean-Jacques Rousseau had het er al over. hoor. Dus, en dat was al 200 jaar geleden. En uh, Hobbes oh. begon er al over, hè? Thomas Hobbes. Het was, was een Frans woord, wat Rousseau ervoor had. Ja, goed, hij had Frans <laughs> woord, ja. Le is social. Ja, Thomas Hobbes had het er ook al over dat we met z'n allen een onzichtbaar papiertje hadden getekend. Ja, het blijft de... gewoon zo dat er, sommige dingen is handig als je het samen regelt. Dat is gewoon wel zo. Oh. Hier ook weer zo'n vraag, waar is mijn oud sociale contract? Nou, kijk eens op je paspoort en daar staat daar onderaan rechts de handtekening van de ontvanger van het paspoort. En heb jij getekend voordat je dat paspoort ontving? Dus jij, jij gaat ja, naar je ja. akkoord. Ja, ja. En ik mag hun. Je, je moet een papiertje kopen om hun boerderij uit te mogen. En als je daar dan voor tekent, dan heb je. Ja, dat, dat, dat, die boerderij zit ook weer in Nederland geregistreerd. Under duress, zeg ik. Onder dwang heb ik dit getekend. Omdat ik anders hun boerderij ja. niet af mag. Ja, oké. Okay. Nou, kun je proberen? kun je proberen. Je ja. ja. geeft nog een YouTube-link. Legitimatiebewijs. Nou ja, oké, okay, dus jij legitimeert jezelf aan de hand van dat sociale contract. Maar ja, hoe dan ook, ja, sociaal contract hebben we vaak over gehad, natuurlijk onzin. Het leuke hieraan is wel dat de koning moet belasting gaan betalen, wat natuurlijk uh, weer ja, onzin is. Dat is uh, ja, rondom ja, dat het mens is de, omzicht, had de Pieter Want Pieter belasting betaalt. Uh. <laughs> uh, maar goed, ja, wat staat er in zijn nieuwe sociale contract? Nee, wacht eventjes. Bij de koning vind ik het toch nog een beetje anders. Omdat hij wel 51% aandeelhouder van Shell is. Moet hij daar ook aan de belasting over betalen? Ja, mij nou, dat hij direct... heeft wel zijn legitimatie van al die dingetjes met, uh, uh, die met Shell ondernomen moeten worden. Heeft hij de Nederlandse vlag gebruikt. Snap je? Dus hij uh, heeft daar ook voor betaald. En dat is het verdienmodel van Nederland geweest. Uh, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog sowieso. En dat is dus ook heel succesvol gegaan. Uh -uh. Maar het is lekker dat uh, hij, hij gaat een hogere tax op e-sigaretten en frisdranken met een hogere suikertax. Het is allemaal meer belasting. Ja. Dat is de vrijheid waar Pieter Onzicht voor staat. Oh, Dit zou dan de, de grote verlossers moeten zijn. Hè? Mm. Ja. En wat staat er nog meer in? Wat, uh, nog maar, even even zet in dingen. op stevig gezond maken van de overheidsfinanciën. Tijd voor uh, okay. herstel heet het. Ja, Belastingbetaler betekent dat, dat betekent dat niet meteen rooskleurig nieuws. Want volgens omzicht is er gelet op de schatkist de komende jaren geen ruimte voor generieke lastenverlichting. Oké, okay. eh, okay. lastenverzwaringen. Lastenverzwaring. Uh. Energiebelasting op gas moet omlaag. Okay. Met uh, de lagere energiebelasting uh, wil NSC betalen door een hogere btw op hotels en vakantieparken. Ja, dat omzicht lijkt me wel iemand die inderdaad nieuw vakantie. Uh, daar daar, daar zit hij niks in. Hotels, vakantieparken. slaat maar gewoon thuis. Gewoon uh, elke dag ja. uh, gewoon naar je werk toe. Die denkt ook dat het voornamelijk toch de buitenlanders zijn die daar last van hebben. Want wie huurt er nou in eigen land een vakantiepark? Maar die mensen die kunnen al niet meer naar het buitenland. Dus dan worden ze alsnog erdoor getroffen. is in uh, Madeira ook, hè? daar kreeg je ook gewoon uh, zo'n rekening. over elke dag uh, was het dan uh, 2 euro uh, toeristenbelasting of zo. En elke reisgids staat er ook bij. Gewoon, dat is om het eiland schoon te houden. Ja. En dan loop je wel eens wat rond en dan zie je daar een paar van die nietsnutten met zo'n geel hesje aanstaan. Die staan een beetje zo uh, over de zee uit te staren. Dat zijn waarschijnlijk de mensen die de natuur uh, schoon houden. Voor jouw wel. Ja, en als je, en je daar een taal... sigaret opsteekt, dan zeggen ze: Sorry, dit is een niet-rookduin. <laughs> ja. U mag hier niet roken. <laughs> ja. Want dan... ja. Nee, voor de red, nee. Het maakt het eigenlijk allemaal uit wat die uh, stikstof heeft, die ideeën over. Uh... Dat, het is gewoon een verkiezingsprogramma, eigenlijk. Ja, ja, ja, hij noemt het een nieuw sociaal heel... contract. In het sociaal contract van het omzicht staat dat de omvang van de melkveestapel iets kleiner wordt dan nu het geval is. Dus uh, ja, ik denk dat Jean-Jacques Rousseau en. En Lok niet hadden kunnen bedenken dat er ooit een sociaal contract zou zijn. Waarin stond dat de veestapel iets kleiner zou worden. En dat er een belasting op e-sigaretten kwam. <laughs> niks meer met een so sociaal contract te maken. Is inderdaad een verkiezingsbureau. Ja, uh, en het zit ook nog gezegd. Een, een apart contract met uh, betrekking tot het gebruik van de uh, weg in een voertuig. En het Speaking zegt, uh, ja, maar ik ben op zoek naar mijn sociaal contract. Ik wil hem uh, namelijk even nalezen. Nee, okay. moet, je het, uh, moet je je paspoort erbij pakken. En dan, oh, moet, jezelf, en dan moet je jezelf Eigenlijk afvragen, wat, hoeveel, uh, hoeveel van mijn leven staat geregistreerd op het nummer wat hierin staat in dit paspoort. En als je dus kan zeggen, minder dan 30% van mijn leven is afhankelijk van dat nummer... Wat in het paspoort staat, nou dan, dan heb je inderdaad weinig met dat sociale contract te maken. Ja. Maar ik denk als jij in Nederland jezelf uh, bevindt dat je moet toegeven dat bijna alles wat je doet op dat sociale contract afhankelijk is. Ja. Nou ja, mijn, uh, mijn, mijn hoe dat, sociale contract wat ik heb, is, uh, is geschreven. De, tenminste, dan uh, verwijs ik altijd naar een boekje van wat uh, is Spooner. Uh, Lissander Spooner. The Constitution of No Authority. Dus uh, ja, die staat op internet. Kun je gewoon uh, nalezen. Ja, daar ben ik nooit zo'n een held in, maar goed. Ik, uh... Nee, maar het is uh, heel kort en krachtig en legt hij uit dat de sociale contracten gewoon bullshit zijn. En staat er, hier kan ik ook van het contract afkomen. En dan zeg ja. ik, op mijn beurt, je kan dus naar een ander gebied verhuizen, waar een ander sociaal contract geldt. Nee, verwijs gewoon naar Spooner, The Constitution of No Authority. Gewoon uh, legt hij uit waarom sociale contracten bullshit zijn. Dat is gewoon... Of... Ja. Je kan op zoek gaan naar middelen die dat sociale contract ondermijnen. Zodat je. Nee, afbinkt. maar er is geen sociaal contract. Dat is gewoon bullshit. Nee, dat is niet waar. Dat is dus niet dat waar. Het is wel bullshit. Het is gewoon bullshit. Nee, nee dat is, is, is, is niet... Johan. Ja, lees Lissanders Spoenen. Dan weet je waarom het bullshit is. Ja. Niemand, niemand heeft daar gewoon vrijwillig zijn handtekening onder gezet. Zolang dat er een woordenboek bestaat in een, het uh, Nederlands. Het is gewoon allemaal. Zolang een aanname. Zolang er een Nederlands woordenboek bestaat, ja. die Johan, ben ik het niet mee eens. Uh... Ja, Peter, zeg jij er even wat van. Ik had, even, ik uh, ik had er Lisander Spoener aan gehaald. En Josje uh, zegt dat het bullshit is. Lisander Spoener? Nee, <laughs> ja. ik zeg niet dat het bullshit is. Alleen mensen in bepaalde gebieden leven met een bepaalde cultuur. Klaar. En die, die kunnen dus ook afspraken met elkaar gaan maken. En uh. dat hebben ze dus ook gedaan in het verleden. En dan kun je zeggen, ja, ik heb zelf nooit die afspraak gemaakt. Nee, maar je hebt toch... Uh, voer jij een bepaalde identiteit in jouw leven, snap je? Uh -huh. en, en jij hebt bijvoorbeeld, uh, ben je in dienst bij een baas en daar heb jij een contract mee getekend. En dat contract staat een naam op, maar dat uh -huh. komt aan die naam is een nummer verbonden, snap je? Dus kun je wel zeggen, ja, maar dat nummer heb ik nooit erkend. Jawel, want dat heb je opgegeven bij jouw baas toen hij daarom vroeg. Uh -huh. Dus daarom uh, gelden die regels voor jou. Uh -huh. Ja, het punt is, want er stond er toen wel vermeld dat als je dat aannam, dat je dat dan zou krijgen. Ja, stond allemaal vermeld. Waar? Ja, uh, waar zat het vermeld dan? Nou ja, bijvoorbeeld als jij in Nederland woont, kun je de wet op de inkomstenbelasting erop naslaan. Als jij in een baan bent bij een werkgever waar jij jouw nummer op geeft. Om, om, om, want anders neemt die baas jou dus niet aan. Hè? En daar kun je dus ook mee, mee ja. daar kun je ook voor kiezen. En dat is hetzelfde als je wel of niet naar de McDonald's gaat... ...als je wel of geen prik neemt. Zo kun je uh, er ook voor kiezen of je wel of niet gaat werken. stond als je toen wel op de geen... tijd dat jij ...als jij in 1990... ...in Nederland kwam, stond het toen vermeld... ...in de voorwaarden dat je een prik zou kunnen krijgen. Um, nou ja, dat is dus... ...over de loop van de jaren... ...elke keer als jij gaat stemmen en een kruisje zet... Uh. ...bij een potlood... ...waarmee je eerst je paspoort moet laten zien... Ja, ...voordat je dat, je dat kan doen. Omdraaien. Als, als een bedrijf dit zou doen... ...zou, zou het dan zeg maar... Uh, zou die voorwaarden dan ook nog gelden, weet je wel? Volgens mij moet je, bij een bedrijf, moet je die voorwaarden van tevoren, moet je die melden voordat je iets tekent. En dat was volgens mij bij de overheid, bij, bij het tekenen van een paspoort helemaal niet gedaan. Wordt helemaal niet van ja. tevoren vermeld, ja, je... uh, dat je gemeld. Nee, dat, klik dat, dat op, op de algemene voorwaarden. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Johan. Dat ben ik helemaal ja. met je eens. Er wordt allemaal niet verteld. Dat wordt allemaal niet Precies. Dus dus, ja, dus heb je helemaal ja. gelijk. Zelf, al die mensen zijn in, dus... In... Ze kunnen dus allemaal gewoon zeggen... Ik heb niet geweten dat eigenlijk... Ja. Ik ben 86 geboren... En op een gegeven moment had ik in de gaten... Met dat 9-11 klopt iets niet... En die massa met massa vernietigingswapens in Irak... Dat is allemaal bullshit. En, en uh, toen heb ik dus besloten... van, Ik kan hier niet meer aan meedoen... En uh, dit gaat mij te ver. En, maar als jij ervoor kiest... Om dat allemaal niet te weten... En dan kunnen we, ik noem dat dus ervoor kiezen... Om niet te weten maar daar dat, dat kun je van alles van vinden maar um, dan kan jou weinig kwaad worden genomen nee hey, maar serieus ik, ben, ik vind, ik vind het heel, heel apart dat ik heb met heel veel etatisten discussies gedaan en uh, nou ja die verloren van mij, maar jij bent de enige jij bent, nou, in de maanden dat jij geen etatist bent, maar jij bent de enige die dit argument maakt welk argument bedoel je nou precies nou wat jij allemaal nu, nu, nu net vertelt, van het paspoort nou ja. Ik heb dat een is nooit horen maken, namelijk. En het is ook niet zo dat je er ja. onderuit kan of zo. Je kan er gewoon niet onderuit. Uh, nog steeds niet. En nee, maar, maar hun niet. maken het argument van: ja, hey, maar je, hebt, ben je, ben je, ben je bent er ingestemd met het sociaal contract. Nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Nee, dat kan je niet zeggen, want je hebt ermee ingestemd. Dat zeggen ze meestal, weet je wel. Ja, maar nee, dat je, je, het hoopsargument. Als je bij je geboorte ja. huilt, dan betekent dat dat je instemt met het contract van de overheid. Ja, ja, ja. Nee, yes, maar dat, wacht, dat even, wacht even, dat is aan je ouders hè? want jouw ouders geven jou aan bij die overheid, dus oh, daar ja. heb je inderdaad zelf weinig invloed op gehad en ja, daar kun je dus ook wel onderuit want dan kun je dus zeggen tegen jouw overheid van ik kan me zo slecht vinden in de manier waarop jullie uiting geven aan mijn levenskracht dat ik er geen onderdeel van uit wil maken en dan kun je volgens mij echt wel heel ver in komen nee, hey, uh, dan luisteren toch helemaal niet naar dat soort argumenten nee, maar je hoeft alleen maar niet te betalen als jij dus niks, ja. niks afhankelijk bent ja, van dat, die dat, overheid. Dan de in. Nou ja, oké. Okay. Uh, dan moeten er dus zoveel mensen zijn die hetzelfde zeggen dat jij, ja. dat jij uh, uh, daarin de dat meerderheid hebt. Nou, Wat okay. gaat gebeuren, is dat een ja, Piet gaat aan het einde. Dat is het einde dan. Ik okay. zou het kunnen proberen, want bijvoorbeeld met de slavernij is het ook zo begonnen, dat Gewoon één. Uh, was één. Uh, hoe dat, medemens, dat? Donkgekleurde medemensen, zeg maar. Schiet mij die maar dood. Je mag een N woord niet noemen, maar die was uh, hoe dat, uh, een slaaf in uh, de 16e of 17e eeuw, geloof ik. Ik weet niet meer, ergens rond 1600. Die, was in, uh, die zat op groot tanden ergens, in een hofhouding. En die had zichzelf leren lezen schrijven en zo. En die had zoiets van: Ja, maar wacht eens even, waarom ben ik niet vrij? Weet je wel. En uh, iedereen, ja, goed, een lang verhaal kort te maken. Die is een rechtszaak begonnen. En die heeft dat toen gewonnen. Maar ja, toen was de slavernij nog niet uh, mee af, uh, afgelopen. Maar in ieder geval, hij was vrij. Dat, is, uh, de, dat was een van de eerste, zeg maar, uh, zeg maar, slaven die zeg maar vrij kwam. Dat was gewoon een slaaf, ja. die was gewoon ja, maar, uh, een rechtszaak te ja, zetten. In dat opzicht heeft ja. dus zo'n Platen wel een punt. Alleen legt hij ja. dat inderdaad op een manier uit. Ja, je, kan niet, je, kan, je moet jezelf dus onafhankelijk maken van het systeem wat voor jou beschikbaar ja, uh, ligt. Want daarvoor moet jij je legitimeren met dat paspoort. Dus dat is de hele sport. Uh -huh. Of uh, hoe je het maar wil uitleggen. Uitdaging. Moeten dus, we die twee Zero S berichten? Berichtjes nog even doen. Want ik klapte heb, maar, oh, oh, welke, welke, welke? Als, je, als jij dan nog wat langer blijft, Peter, dan gooi je ze de ja, maar op. Wat Zero S berichtjes? Die ik in de chat heb gegooid bij Skype. Oh, uh, oh die heb ik niet gelezen, maar vertel. Nou, ja, je wilde toch uh, de, de Zweedse centrale bank. Oh ja, de, de dat ja. De centrale bank ter wereld. Die uh, heeft een 7 miljard dollar bail-out nodig. Oh. Nadat ze enorme verliezen op hun obligatieportefeuille hebben. <acht> nee, dat het is hetzelfde verhaal als een grote bank. Dat ze, maar ze hebben een negatieve eigen vermogen. Maar ik geloof dat de FED dat ook heeft. Een negatieve eigen vermogen al uh, inmiddels. Uh, uh, uh. Dus, uh, of totdat het er tegenaan zit uh, te hikken. En uh, ja, het is natuurlijk ook zo. Die, uh, die centrale banken hebben al die rotzooi opgekocht tegen de volledige prijs. Nu rent omhoog en dan is de uh, waarde van hun rotzooi nog lager gegaan. En uh, mm. <coughs> ja, het is negatief geworden. En dat is, dat is niet zo goed voor een centrale bank. Het is niet zo dat er zelfs bij een bedrijf gelijk een uh, acuut probleem is. Uh, maar het is, uh, staat niet uh, vertrouwen Het ge ge ge schept geen vertrouwen. Dus willen ze een bail-out hebben nou? De, de... Beel uit van wie? Van de, van de overheid. Dus dan moeten de, de overheid. Okay. Ja, ik weet ook niet hoe ze dat dan. Uh, ik, dat, dat is nog niet duidelijk. Maar uh, dat is een bedrag van 1% van Zweden's bruto nationaal product. Wat er dan in zou moeten worden oh Een kapitaalinjectie. Maar dan moet er dan waarschijnlijk uh, een soort belastinggever aan worden of zo. En daarmee moet de centrale bank dan uh, geïnjecteerd worden. Oké, okay, dus dat wordt vervolgd, denk ik. <laughs> Nou ja, heel goed. Ja, als er meer ontwikkelingen zijn, dan gaan we de volgende keer gewoon erover hebben. Ik denk ja, dat er we dit... wel meer centrale banken zullen volgen. Dus type, ja, dit is uh, inderdaad zeer. Dus, ja, Bij Zweden. Ja, bijvoorbeeld Zweden hoe, hoe lang bestaat de centrale bank? Ja, banken? in Nederland was er natuurlijk al sprake van dat die. We zeiden dat Klaas Knot of zo we zouden het goud kunnen herwaarderen. Dus dan gaan we dat goud. Uh. Gaan we opeens voor uh, de huidige prijs in de boeken zetten? En dan, uh, dan, kunnen we hebben, dan is ons vermogen bij een stuk groter geworden. Maar het is niet nieuw, want de voorloper van de Nederlandse bank, dat was de, de, de Wisselbank. Amsterdamse Rotterdamse Wisselbank, die zat al in de problemen toen Napoleon hier binnen viel. Een dus, tijd geleden al. Ja, ja, ik, ja, ja. Ik, ik, ik, ik geloof dat. Die um... stond al op het punt van omvallen en toen, uh, toen is het de Nederlandse bank geworden. Banken in de wereld ja. op dit moment hun goud waarderen tegen de koers van het eind van Bretton Woods. Wat 35 dollar per ounce zou zijn of zoiets. Ja. Ja. Uh, dus als dat nog steeds het bedrag is waarvoor het in de boeken staat. Ja dan heb je het wel over een uh, linker linke plus die je kan bijboeken. Ja. Ja. Maar ik weet dus niet of zeker of het 35 dollar per ounce is. Maar dat is wel een verhaal wat ik in mijn hoofd heb zitten van... Ja, het, rond was 18, uh, het was inderdaad rond mijn geboorte, want ik, ik ben vlak na dat... Uh... Oh nee, Bretton Woods, nee, dat was uh, de, na de oorlog. 45. Nee, ja, toen toen... Uh, ja, start eh, 71, toen was het inderdaad... Uh, ach... bij, mijn was het, bij mijn geboorte was het 38... Uh... En te gustus was het 38 uh, oh. dollar. 1970 <coughs> nou, ja. is het geëindigd, Ja, ja, ja. Oh. Uh, ja, en, uh, de, ik, ik, ik, ben, ik ben twee weken na die, uh, die loskoppeling geboren. Dat zou best wel zo 35 uh, kunnen zijn geweest toen. Ja, dus dan, dan uh. kunnen alle reserves nog een keer 50, als dat waar zou zijn. Uh. Dus nou ja. Daar hebben we even vooruit. Maar ik dat, denk dat je... alleen maar een aanmoediging om nog, nog meer schulden te maken en WorldStory te kopen. Ja. En de volgende keer is goud op en dan, uh, nou, wat dan? En dan gok je op Syrië, dat je Syrië ten val kan brengen. Ja, nou, dat heb ik ook als het idee, dat die, die keren dat uh, Duitsland en Nederland goud terugvoegen uit, uh, en Venezuela ook geloof ik, uit de VS, dat uh, toen begonnen begon ze opeens Irak aan te vallen en vonden ze daar een hele hoop goud. En ik heb het idee, zouden ze nou gewoon, ze hebben geen goud. Maar als dan iemand zegt, ja ik wil mijn goud terug, dan zeggen we oké, okay, uh, ja, uh, de vijand is uh, Turkije. En uh, ja, we, moeten nu, we gaan ze nu bevrijden. De evil dictator. En uh, er is nog geen democratie daar. En oh kijk, we vinden een hele hoop goud. Hup, schreven we het lijkt door. Ja, nee, dat, dat laatste zeggen ze dan mm. niet natuurlijk. Maar ik ben nee. ook in de overtuiging, Peter, dat het zo is gegaan. En nu hebben ze Syrië niet gewonnen. En dus dat goud kunnen ze niet uitbetalen. En het is gewoon op aan het raken. En binnenkort zeggen ze gewoon, sorry, alles wat erin... Uh, een derde van de Nederlandse reserves, die zijn er gewoon niet. Want hmm. die liggen in New York. Misschien in, in Syrië, Canada, Als ze wel maar een syriaal. Misschien, misschien ja. dat Canada ze terugbetaalt, maar dat denk ik ook niet. <coughs> ik, weet, ik weet het niet. Er zijn uh, bepaalde goudreserves teruggevraagd, laatst. Onder er al ja, teruggehaald, maar ze lieten een gedeelte liet ze in New York liggen. Ja. En, nou, en, en dat, ik, dat Duitsland, toen Duitsland ze terug wilde halen, duurde gewoon ook 7 jaar of zo. Was het er uh, komt gewoon een moment worden. en dan gaat goud echt een keer tien en dan is het goud uit uh, Amerika gewoon op. Want dat verkopen ze al jaren. Dat geloof ik inderdaad wat jij zegt Peter, dat is gewoon echt. De, ga, ja, ik, keer kop, ja. Dat is mijn hedge tegen alles waar ik echt in geloof. Dat goud, dat is er gewoon niet. En als mensen het uh, op gaan vragen, dan is het er gewoon niet. Hetzelfde als met e-gulders, hetzelfde als met bitcoins. En daarom bouwen ze een bitcoin ETF. En dan kunnen al die miljarden... Een e Wat zeg je nou? Ja, als mensen e zouden uh, claimen. Oké. Okay. Als iedere Nederlander een egenhulder zou willen... nou, dan zou het heel grappig worden in de egenhulder-economie. Oh, oké, okay, dat bedoel je. Okay, uh. Maar uh, ja, er wordt in de chat nog heel wat gezegd. Uh, de Ethical Speaking zegt... het klinkt in, in ieder geval erg onlogisch. Dus toen ik uh, voor het eerst met mijn ogen knipperde... Heb ik een... Oh, dat ging over dat ik een sociaal contract mm. heb. Een contract tekent, Omdat mijn ouders uh, in een gebouw... Mijn naam hebben... Uh, ja, in, uh, ja, goed. Ja, Het uh, uh, sociaal contract is gewoon religieuze bullshit. Ja. Dat, uh, dat, dat zijn we allemaal over eens. Ethically uh, mm. speaking. Uh, eerst werd, in, uh, werd jij de mens uh, geboren. En toen jouw ouders aangifte deden... Werd jij... Uh, de burger uh, gecreëerd. Uh, de burger... Ja, goed, ja. Oké, we kennen het verhaal. <lacht> ik wilde net gaan overduigen. zeggen... Johan, <lacht> ik ben zo benieuwd hoe jij jezelf... door die tekst heen gaat worstelen, maar... je ja, hebt ja. het gedaan. Ja, ja. Uh, als je van uh, alles... Een, uh, een, een echt... alles echt. afstand neemt... ben je vrij... Uh, totdat de staat... Uh, is... De, de shit aan heeft en toch uh, geweld gebruikt om hun zin te krijgen. Ja, goed. En ik had er ook nog eentje bijgevoegd van, uh, oh, oh. van uh, Biden, dat is wel leuk. Biden? Dat, uh, <middels> Zoiets? De openbare aanklager. Uh -huh. Is uh, woedend nadat de FBI weigert om uh, Biden, Biden's Oekraïne corruptie uh, beschuldigingen te vervolgen. Ondanks dat er 40 informants zijn. Dus, uh, ze komen 40 informants aanzetten en de FBI zegt gewoon, 'Nou, nah, gaan we niet doen. We gaan die 40 informants niet verhoren. Ja, ze gaan uh, die, uh, die vervolging niet doen dan kennelijk. Ja, die prosecutor zou het vervolg moeten doen. Uh, maar de FBI refused to pursue corruption allegations. Dus de, de, kennelijk moet de FBI, die moet daar dan onderzoek naar doen. Naar die corruptie. En dat ja. doen ze niet. Nee, ja, dat is de lange arm van Biden. <laughs> mm. ja. ja, het nee, maar wordt goed. steeds duidelijker hoe het zit. Uh. Ja, ik vind het dus echt. Vandaag of gisteren had ik weer op het Facebook... Maar dan was het weer een feest, zeg. En uh, het, was er een uh, wielrenner, een jonge wielrenner. Uh... oh ja, dus overleden opeens, hè? Ja, en of had ik dan wel onderzoek had gezien, dat het allemaal geen kwaad komt, die vaccinaties. En toen schreef ik, het is geen vaccinatie. Want je geband nee, nee, nee. Maar gewoon okay. een foekeur, ja. Uh... Er gaan nog steeds, die mensen zijn nog steeds met die covid bezig. En ik zelf dus ook. In zekere zin reageer re ja, ik er ook. Ja, vandaag op het station zag ik ook weer heel veel gemuilkorfde mensen lopen. Allemaal een beetje ja. oude grijze mensen. Ja. Maar ja. Uh, yeah. Ja, een beetje de oudjes. Hè. Echt, als ze echt oud zijn, dan zie je ze allemaal met een muilkorf. Ja. Dus, uh, yeah. ja. maar ja. die mensen die zijn bang voor hun gezondheid. Want die zijn al oud. Ja. En die hangen ook nog meer in die televisie. Want die hebben de hele dag niks te doen. Dus ja. die zitten heel de hele dag in hun stoel. Maar dan die televisie helemaal ja, ja. geprogrammeerd worden. Af en toe ik dan die die, die babyboom-generatie baby is echt van uh, trouwens, het nu. Vroeger was ze van uh, de dominee van preek. ging ging ze trouwens de preek luisteren. Nu is het de uh, preek vervangen voor de NOS. Ja. Af en toe dan ja. bel ik met mijn oma en dan flapt ze er ineens zijn hele NOS-riedel uit. En dan weet ik echt precies ja. dat ze het daarover heeft. Weet je wel. Dan herhaalt ze gewoon wat ze op het nieuws gehoord heeft. Komt er ineens een zin uit over Israël of zo. Dan zeg ik ja, maar oma, bla bla, weet je. Maar... Ja, net, net een jou heeft een corruptieschandaal aan zijn broek hangen. En, nee, uh, nee. Hij stond nee. laag in de peiling en nee. uh, daarom heeft hij de Mossad gevraagd nee. de andere kant op te kijken. Oh, dat heb je niet gezegd? Nee, dat was het niet. <laughs> dat was ook niet het verhaal wat mijn oma meekreeg. Oh, okay, ik dacht ja, ik dat je dat ging het. zeggen. Nee, dacht uh... ja. Ja, zo, net, net in Yahoo al... en Abbas wij de al allebei young global leaders zijn <laughs> ik heb al jaren gezegd uh, het gaat allemaal om de bitcoin en je ziet het hoe gekker het wordt uh, dat hij nou wel eventjes die stijging meepakt dus uh, uh. op een gegeven moment staan die Nederlanders dan naar te kijken en daar hebben ze niks Ja vervelend uh, uh. Vervelend. dan heb je dus al die jaren een voordeel gehaald en nu heb je het weggegooid omdat je te druk was met je gender uh, uh, uh. Yeah. Nou, ik heb blij dat ik me goed, goed bij de dip gekocht heb. Dus, ja. Ja. Hm. Ja. Ik heb mijn uh, Liberland dollars ook op de 26.000 uh, gewisseld. Oké. Okay. Ja. Dus ja, je bent allemaal het... een geweldige handelaar. Nee, ja. Ik had ze ook op de 10.000... Ik had ja. ze ook... Uh, ik had, ik ja, had ze had nog een, een koper kunnen kopen, hoor. Maar uh, ja... ja, ja. Ik, ik, ik zat er net ietsje boven, maar ik, ik wacht altijd op confirmation, weet je wel? Van, uh, van uh, ja, Dus ik, ik, ik ben niet echt een. Ja, goed, dan mis ik maar de dip, maar ik wil wel zeker zijn dat ik echt de echt dip heb. Tenminste, Johan, en dan, dan, dan ben je niet bij de dip, maar dan wacht je op de confirmation dat dat niet de dip was. Johan, <laughs> heb jij meer of minder dan één Litecoin? Nee, ik heb, uh, ik heb nou inderdaad Bitcoin, dus. <laughs> maar waarom heb je nou niet één Litecoin? Ja, ik zat Wat te gaat een Litecoin je nou helpen? Ik ga het wel te overwegen. Maar nou, de idee, we nou, ik, het, ik denk dat gaat, ik dat ook even koop. Dus, uh, het gaat er mij om ja. dat we met z'n allen... een manier vinden om... Ja. duidelijk te maken aan al die mensen... die geloven dat een euro waarde heeft... dat er ook ja. andere manieren zijn... van waarde uitdrukken. En, het probleem en dan, met die Litecoin is dat die, die founder daarvan... die heeft ze allemaal verkocht zelf. Aan zijn eigen stichting. Ja. Daarmee dat hij ze dus in het openbaar heeft gebracht. En dat hij van tevoren... Gaat vertellen wat hij ermee gaat doen. En dat hij niet, niet zomaar ineens op de markt flikkert. Je had ook nog een foutje van Vitalik Buterik. Dat die, dus zei, hij heeft, als, als een Ethereum op de, op, de, op, de, op, de, op de exchange had gegooid. Dus hij heeft ze niet, niet als een Litecoin gewoon uh, nee. in, de, in de verkoop nee. gedaan voor dollars. En, uh. Hij heeft ze gewoon op dat moment op dat bedrag overgedragen aan een stichting. Die die ook zelf in beheer heeft. En waarmee dat hij inderdaad wel zijn, zijn, zijn zaak betaalt en zo. Maar uh, ja, nou, het is dan laten in, in, in, in de openbaarheid. Ja, ja vertel, ik had ook een, een of andere um, verdediging daarvoor. Die had ook zijn. Uh, zijn ja, Materie af. Ja, ja maar in, in, mensen die hun crypto betalen. Hetzelfde ja. als ik, oké, okay, als ik dus nou rijk word op de e-gulden, dan oh. krijg ik uh, miljoenen euro's. En dan uh, is dat allemaal voor mij. Ja, nou en dan. Is dat dan erg? Ik kan die e-gulders e ja. maar één keer verkopen. Snap je? Het is niet net als bij een bank dat ik de volgende dag weer dezelfde hoeveelheid e-gulders kan bijverzinnen. Omdat ik uh, ja. een schuld aan mezelf verzin. Snap je? Dus, ja. dus uh, zo werkt crypto. En, en, en daarom is dat, er, dat ik nu dus al die e-gulders zou bezitten. En dat het allemaal oneerlijk verdeeld was. Ja, ik, ja. net alsof dat ik uh, e-gulders kan opeten. Nee, tuurlijk niet. Ik ga ze echt wel ja. één keer verkopen in mijn leven. Ja, Vitalik, die is ook aan de vrouw, dus die wil ook met de creditcard spelen. Dus ja. ja, die heeft uh, laatst... Uh... Vitalik aan de vrouw? <laughs> ja, dat was toch zo? Ja, als ik hier een date was, hier. Ja, maar die heeft nou... Ja, ik denk kennelijk is hij aan de vrouw, want die had zijn uh, egels, zo, Sorry, zo'n uh, egels. E nee, Ethereum. Hij lijkt <laughs> op mij, hè? Hij lijkt een beetje op mij, Vitalik. Dat had een Ethereum, wat hij op, op de exchanges gegooid. Maar dat had hij ook weer goed gepraat, dus ja... Uh, hmm. Nee, zijn goed. stichting had het verkocht. Maar hij had het ja, achteraf ja, ja. verteld. En nu staan ze dus wel wat lager. En ja, de afgelopen jaren heb je dus echt top dollar betaald voor ja. je Ethereum. jongen. Dat de, de mensen die dat gepumpt hebben. Die hebben daar opzettend op lopen cash. En nu moeten ze dus weer naar beneden. En als Bitcoin omhoog gaat. Dan gaat die in Bitcoin ja. naar beneden. En dan maak je in dollars toch winst. ja, nou, en... Persoonlijk denk ik wel dat met al die boel erin. Dat toch wel hetzelfde... jo, Johan, het, ja? 2000 euro. Voor Ethereum. Ja. En ongeacht hoe hoog Bitcoin komt, ja, ja. Dan, dan drukken ze hem gewoon in Bitcoins naar beneden. Maar vind je Ethereum te duur? Of een... Nee, ik oh. heb gewoon. Ik, er zijn gewoon hele grote marktpartijen uh, die daar zoveel in uh, geïnvesteerd hebben dat ze de markt beheersen. Mm. En, en, en gewoon op 2000 uh, het verkopen. Omdat ze dan die Bitcoins kunnen gebruiken om ook weer even een crash te veroorzaken. Waarin ze weer een verhaaltje kunnen verhangen, zoals een FTX of... Uh, jij like, zegt dat er een heleboel mensen hun Ethereum ruilen voor bitcoin. En die dan ik, weer zeg, ik zeg dat als jij Ethereum wil kopen, ongeacht waarmee jij het aanschaft, of je nou euro's betaalt, dat een groot deel daarvan omgezet wordt naar bitcoin. Terwijl dat die nog op de 6, 7 bitcoin cent per Ethereum stond. En dat dat naar beneden wordt gewerkt. Naarmate dat de dollarprijs van bitcoin omhoog gaat. Zodat de prijs uiteindelijk gewoon rond de 2000 blijft. 2500. Misschien kan, maak je 25% winst. Maar als je bitcoins had gekocht. Dan, dan had je sterker gestaan. Net als dat je nu beter litecoins kan kopen. Als bitcoins. Ja, persoonlijk en, denk en ik wel dat, dat elke keer als er weer zo'n rally is. dat ja, Bitcoin die stijgt eerst. En dan daarna gaat het. Ja. Gaat gewoon weer naar de andere crypto's toe. Weet je wel? Dus, <laughs> Want dan denken nee. mensen van: ja, die bitcoin die is nou al zo duur. Okay, laat ik ja, eens wat uh, kopen. Oh, dat is nog een beetje achtergebleven. koop ik maar wat litecoin of zo. Uh, ja, oké. Okay. Zo, zo stijgen die altijd mee met, uh, met bitcoin. Hè? Als Bitcoin reddit, reddit, reddit, reddit de rest ook. En daarna, als bitcoin daalt, dan, dan pumpt de rest. Weet je wel, heel even. Dus uh, ja. Mm. En daarna mm. gaat het gewoon weer naar de stocks toe ofzo. Maar even kijken wanneer gaat de, de, de, de, de, de, de, de, de flippening uh, plaatsvinden tussen Bitcoin en Ethereum. Ja goed, ja, dat, uh, uh, ik denk dat Bitcoin stijgt even en dan hoppakee, wat er naar Ethereum en dan naar Cardano en de rest. is een negatief over Ethereum allemaal, ik snap niet, uh, Ethereum is nog steeds uh, 19, uh, 19 miljard, nee dat is voor 20, uh, 215 miljard. En Litecoin is. Ja, uh, is uh, 5 miljard of zo. So. Ja. Litecoin en Bitcoin Cash, die zitten heel dicht bij elkaar in de buurt. Uh, uh. Ja, terwijl Bitcoin Cash dus best wel een voordeel gehad heeft. van de pumps van Roger Ver. En die zijn in Litecoin, wat dat betreft, uitgebleven. Uh. Ja, maar. Uh, uh, Bitcoin Cash was toch geaccepteerd. Uh, bij een hele grote exchange of zo? Door ze in één keer met uh, een paar honderd. Uh omhoog gingen? Weet ik niet. Ja, nou ja, dat had te maken met uh, acceptatie bij een hele grote exchange ergens. Nee, weet ik ja. niet. Ja, ja goed, dat is in ieder geval, ja. ik weet het wel. <laughs> ja. Ik vind dat uh, ja, Bitcoin Cash niet, eigenlijk niet zo, uh, zo slecht. Ja, hebben we hebben al hier, hier bij de ze een piek van 1258 en helemaal in het begin hebben ze nog een piek gehad van uh, 3000 zelfs, uh, en nog wel, meer, nog wel meer. Ja, dat is toen het uh, chauffeur van Bitcoin overging naar Bitcoin Cash. Toen ging uh, Bitcoin Cash in één keer uh, naar 3000 of zo. Hmm. Dat is het kapitaal van de uh, chauffeur. In de tweede piek was dan 1100 en nu oh, 253 of zo. Ja, je, ja. Het lijkt alsof dat die pieken steeds lager worden. Ja. Ja. Maar ja, je weet het niet. Ja, het de de volgende video. keer strong, de, de, de markt van Bitcoin Cash is vrij dun. Dus als jij met meer dan duizend Bitcoin Cash aankomt zetten. Eigenlijk al meer, ja, meer dan duizend. Dan kun je best wel een deukje maken in de, in de koers. Snap je? Ja. Mm -hmm. En dat is dus ook vrij veel gebeurd, Want op een gegeven moment is bijvoorbeeld. Um, hoe heet hij ook alweer? Fake Toshi. Ja, uh, ja, ja, ja, die van de B SV. Ja. ja, dat is ook weer een vork van Bitcoin Cash. Waarop hij dus zijn hele Bitcoin cash tag in één keer loopt te dumpen, zodat hij zijn BSV weer kan pumpen. En zo is er ook een Electron Cash. <laughs> c is -E ook hetzelfde verhaal. Ja, nee. Uh... Ja. En die hebben, dat is met die Amaury, die Fransman. Ik weet niet of je die wel eens, uh... Johan... ja, ja, Ja, ik, ik heb ervan gehoord. Toch heb ik idee dat het een beetje over is met die voorkanaal, toch? Nee, ja, nee oh. Al... oh, oh, Wacht... oh wat, wat denk je, ze... Peter, Peter. Het punt is nee, wel... er gaan er nog meer komen. Ik, Na elke vork. Dat er, nog meer... er, zijn, er zijn niet genoeg ego's op de wereld, hoor. Tenminste, er zijn... Nee. Uh, nee, nee, nee, ik zeg het verkeerd om. Er zijn zoveel ego's op de wereld, dus zoveel uh, vorken zullen er komen. Het, het ja. nadeel van een vork is in mijn opzicht wel dat je dus, behalve als het echt van bitcoin is, hè, van de echte bitcoin, ja. als je dus echt een bitcoin vork, maar als je wat al, al het andere, ja... Ja, ik weet het trouwens. Ja, ga je nou voor maken van Dogecoin of zo? Omdat daar je een er. groot ego hebt. Ik, Luister, daar ik, gaat er dat gaat het gewoon. Hou het niet voor onmogelijk. Het gaat toch 100% we, we, we, we komen. We hebben Elon Musk. Hè? Dus, uh... Nee, maar ik heb het idee dat er tegenwoordig <laughs> eerder <coughs> maar gewoon hele nieuwe munten worden neergezet. Dan dat ik, er oude woorden voorspellen. Dogecoin gaat naar proof of stake gevolgd worden door Elon Musk. Ja. Onder het mom van klimaatbescherming. Mm -hmm. ja, dat geloof ik wel. Kan wel gebeuren. Want hij heeft namelijk 26 miljard Doge. Ja. En dat staat op dit moment in de Doge Explorer aangegeven. Ja, maar als hij het niet populair weet te maken, dan ja, nou ja, kan hij er niks mee doen. Maar de Die weet doge maken, had, had een enorme nee, maar, inflatie ook. Hè? Wie gebruikt er vandaag de dag crypto? Niemand, want Litecoin staat op 66 dollar. Wat zou er gebeuren als mensen in het dagelijks leven gebruik willen maken van crypto. Dan loopt bitcoin volledig vast. Omdat er veel te veel transacties plaats moeten vinden in een blockchain die dat niet aan kan. Nou dan gaan we dus mensen op zoek naar alternatieven voor. Die zelf voor die data die ze hebben. En dan komen ze vanzelf ook uit bij een dogecoin. Die uitstekend geschikt is voor cash op het internet. Waarbij dat doge als het die positie in weet te nemen van cash op het internet. En het gaat dus. Net als met welke munt zei ik nou net. Die naar beneden geskimd wordt. Ethereum. Dogecoin is precies hetzelfde. Dus die, die, die Elon Musk heeft 26 miljard Dogecoin gekocht. Op een prijs beneden de 100 satoshi per Dogecoin. Heeft hij 26 miljard gekocht. het kostte hem weet ik veel 10.000 bitcoins ofzo. En toen heeft hij die prijs doorgepumpt naar de 1200 Satoshi. Dus dat is uh, 12 keer meer als die 100 Satoshi. Terwijl dat het merendeel onder de 50 Satoshi is gekocht. Ja? Um, en daarom is hij nu de rijkste man ter wereld. Want hij heeft die Dogecoins. En die kan hij op die manier waarderen. Want die staan nu op 200 Satoshi per stuk. Nou, en ja. Um, en het zou logisch, blacht, het zou of logisch zijn. Het zou logisch zijn. Het is niet van hem, hè? Ik vind het grappig dat hij het allemaal gedaan heeft. Met subsidies uit de, uit de milieupot. Loopt hij Dogecoin te pumpen. Nou, weer, Maar ja goed. Um, en nu staat Dogecoin nog steeds op 227. Al het geld wat nu in Dogecoin gaat. Wordt dus omgezet naar bitcoins. En langzaam naar beneden geskimd. Naar 100 satoshi per doge. En uh, uh. Je, je mag meedoen met Elon Musk. En af en toe zal het één een keer een... een push geven als hij een leuk uh, bericht heeft over Tesla. En dan zegt hij van uh, Tesla, Dogecoin en dan uh, gaat de prijs van Dogecoin omhoog. Nou, en dan heeft dat uh, ja. okay. ik, ben, ik ben wat dat betreft niet mm -hmm. erg uh, mm -hmm. enthousiast over Elon Musk lange termijn uh, mm -hmm. mm -hmm. Maar jij zegt, je gooit gewoon van de ene coin gooi je in de andere, en je gooit weer terug en weer heen en terug en, weer, en opeens ben je heel rijk of zo. Of... Nee, nee, nee, nee mm -hmm. Elon Musk heeft gewoon zoveel geld dat hij heel die markt heeft kunnen corneren. En het merendeel van die Dogecoin die is verhandeld onder de 50 Satoshi per munt. Dus op een gegeven moment had hij alle munten eruit. En kon hij nog verder doorduwen. We ja, hebben deze ontzettende inflatie in Dogecoin, heb ik al begrepen. Dus ja, is ook zo. Je, je bent nooit klaar met opkopen. Dat klopt. Ja, maar, dit, dan, uh, maar, maar als je. dus klaar bent, nieuwe bij. Als jij elke dag op dit moment alle Dogecoin wil opkopen, betaal je ongeveer 20 Bitcoin per dag. Dus dat is veel, maar er is geen oneindigheid aan bitcoin. Want als jij omhoog gaat in de dollarkoers, komen er weer nieuwe bitcoins beschikbaar. Ik heb laatst uh, was er op NBC een 12 minuut durend filmpje over bitcoin, waarin gezegd werd 69% van de bitcoins hebben afgelopen jaar niet bewogen. Dus hebben stilgestaan op hetzelfde adres zonder dat er iets mee gebeurd is. Ondanks dat de prijs naar beneden is gegaan, hebben mensen niet verkocht. Ja, maar wat is je point nou? Ja, veel mensen hebben misschien ook gewoon. die, die kunnen niet meer bij die Bitcoin. Hè? Dat kan ook nog, hè? Dat kan ook nog. Nou, um, het punt is. Ja, daar ben ik misschien kwijt. <laughs> hey, ja, ga je, even, Ik ga ik ga even Je had even het nokken. in verband met ILMUS kapitaal. <laughs> <laughs> nou, maar dat. Dus, dus het, ja. het, het, het, elke dag kost het 20 Bitcoins. Maar dat is ja. voor iemand als Elon Musk is 20 bitcoins. Ja, maar wat schiet hij er nu op? Dan heeft hij inderdaad eind alle Dogecoin en die kan hij nooit meer verkopen. Nou, als hij dus nu proof of stake maakt van Dogecoin. Ja, maar dan, dan kan hij gaan... het steeds niet verkopen, toch? Nee, maar daar gaat het niet om. Dat hoeft ook niet. Als hij het maar kan gebruiken in zijn eigen bedrijf, dan heeft hij geen dollars nodig hoeft hij geen lening af te sluiten, dan kan hij gewoon met, uh, als toch niemand meedoet, dan kan hij die prijs ook op een miljard euro per Dogecoin zetten. En dan, dan als je... onderpand gebruiken voor een lening of zo? Ja, bijvoorbeeld, maakt niet ja. uit. Als jij is niet meedoet FT FTX-verhaal, die had ook een FTX-tokens uh, uh, als onderpand gebruiken voor met een lening. het verschil dat Dogecoin wel echt is ontstaan uit de bit En jij kan als enige Bitcoin verslaan op dit moment samen met Ethereum... En zoveel munten zijn er niet die Bitcoin verslaan. Ik denk je? dat dus... iemand die een miljard lening gaat geven, die gaat, uh, die gaat wel even wat beter kijken dan... Uh, nou dan, ja, is... uh, en... ik, op... ik heb al uh, dat Elon Musk zegt, ik wil al het Deutsche Deutschkoord als collateral opgeven voor een lening. Ja, weet het niet. Ja, maar ik dit is denk dat, uh, dat Elon Musk wel slim genoeg is om te weten wat hij ermee <laughs> gaat doen. Uh... Hij is op dit moment wel dus... Het zijn er stel, al een beetje grapjes voor hem. Dan zet hij ook beter, het bedrijf te koop voor 420 of zo. Dan denken wij, maar wij, niet, we weten niet wat zijn even, plannen zijn. Hè? Wacht even. Stel nou dat je dus, <laughs> nou dus 20.000 bitcoins kan kopen. En, en eigenlijk wel 50.000. En je zegt tegen jezelf, oké, okay, die dogecoin die zit overal. En je begint die dogecoin te kopen onder de 50 satoshi. En op een gegeven moment heb je dus geld over. En pump je hem naar de 1200. En daarmee ben je dan de rijkste persoon ter wereld. Dat levert jou toch zoveel branding op. Ja, maar dat kan je toch. Je kan ook, ik kan zelf een coin oprichten. Met, met twee coins erin. En die kan maar ik dat naar is de, het dus niet. Naar de dat is 6 het dus miljoen niet. kopen. Dat is niet hetzelfde. En dan, uh, dan zeg ik, hey, een marktcapitalisatie. Of ik neem gewoon, ik maak, ik maak een miljard coins. En ik, ik doe er maar één in de vloot. En die koop ik voor 1, 1 euro. Dan zeg ik, ja, ik, maar ik heb er een miljard. Dus ik ben eigenlijk een miljardair. Maar zo werkt het dus niet met Doge. Want Doge kan door iedereen gemind worden. En dat kost kapitalen om dat te overeind te houden. En, en ja, dat heeft dus een bepaalde meerwaarde. Ten opzichte van uh, dat to die token die jij net benoemd. Snap je dus? Ik, uh, ik begrijp het nog steeds niet. Maar ik, uh, ik ga het ook niet begrijpen, denk ik. Ik ga ermee ophouden. Ik uh, wens jullie allemaal een goede avond. Je bent dan geen uh, voor ook. die Matchplayer als Iden Musk. Hè? Maar, ja. Nee. Ja. maar goed, eh, we, we, ja, goed eh, het was hartstikke leuk. Uh, we gaan uh, een eindje brouwen. Uh, volgende week ben ik er niet. Dus uh, over twee weken dan ben ik er. Okay. Ja. Dus uh, ik wil iedereen Toch. hartelijk uh, danken voor het. Toch bedankt, tonen. Johan. Toch ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, dank, dankjewel dat jij erbij was. Dat is altijd ja. hartstikke leuk. En uh, nou, goed, ja, ik ga de eindtun erin gooien ik wil iedereen ook hartelijk danken voor het luisteren, want ja, zonder jullie ja, waarom zouden wij het dan doen dan zou het ook gewoon doen voor de gezelligheid hoor, dan hadden we alleen geen luisteraars gehad, maar ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren uiteraard zijn we over twee weken weer ik wil iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije twee weken toewensen. en nou ja, hier is de N-tune, hoppakee oh ja, ik heb de endtune. die n heeft altijd een beetje Volgende week weer één. Eén volgende week, twee weken. Twee weken ja, elke. Okay. Ja, hallo. Over twee weken mensen. Ja. En ga jij met de Attic uh, Wie Was het nou zo maar kijken. Uh, oh, oh, hij zijn weer weg. Nou, iedereen is afgehaakt jongens. Oh, ja. Uh, dan zet ik alles even uit. Ik denk dat de eindshow nu wel voorbij is. Uh, hoppakee. Wat is een idee? En uh, ik ga lekker naar Oostenrijk. Dus ik ga me helemaal bezatten daarover. Dus uh, normaal bezat ik me hierover. Oh, nu bezat ik me daarover. Eigenlijk zou ik gewoon op een laptop moeten gooien. Dan kan ik gewoon vanuit uh, Oostenrijk uh, streamen. Maar ja. Hoppakee. Okay. Doei doei.